De zon is nog uh, ja, niet helemaal op eigenlijk. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Dus het is blond, het lacht altijd en het eind op buiten. Goedemorgen Katluiten. Goedemorgen. Jij... Het, het ook hè? Het... <laughs> ja. Dat is positief bedoeld. Kat, dat is positief Goeie, dat Ik zie je. Ja, graag. Maar ja, ja, ja oh, jij lacht toch altijd? Vaak, ja. Ja, ik vind dat wel. Ja, Zeg maar fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hey, hey, hey. Je maakt sowieso de mensen aan het lachen. Wie heb je het laatste laten lachen? Um, goh, um, ik weet niet. Met mijn lief gisteravond. Ja, met ja. een mopken of. Uh, uh, Nee, eigenlijk enige grote glimlach voordat wij het bed krijgen. Hoewel, nee, ik heb vannacht apart geslapen. Oh, ja. moeten, we ons, <lacht> moeten we ons zorgen maken, Katluiten? Nee, maar ik kwam naar u. <lacht> we zijn, er alleen liggen. Moet je dat mentaal voorbereiden? Van. Ja, ja, oké, okay, ik snap het wel. Maar, uh, lieve luisteraar, wie of wat doet jou altijd een beetje lachen? Of maakt je gewoon erg content? Of heb je hebt een belangrijke vraag voor Katluiten? Ja, want het is nog lang geleden dat we jou gehoord en gezien ja. hebben. Deel het nu in de app van Radio 2 en er is al iemand met een een belangrijke vraag over een koffer. Daar gaan we zo meteen beantwoorden. Zien. Goedemorgen. We'll Overzicht. Cusing My Religion van Orient. Het is 12 over 6, goedemorgen. Het is vandaag 28 juni. Hey, hey, hey. Goedemorgen Je woensdag begint. Een beetje een grijze woensdag, maar de dag dat je hoorde. Op Radio 2, dat er in Ganshoren een enorme brand was bij Brussel, is dat een appartement van hoeveel verdiepingen? is? Veertien verdiepingen en 100 bewoners moesten geëvacueerd worden. Er zijn geen doden gevonden. Nee, twee dus. mensen moesten wel naar het ziekenhuis. Ja. Goed verhaal, jongens. Ik, uh, dus een, een, een, schone, een schone quote van een man van 80. Ik ben kalm gebleven. Ik heb geen handdoek een voor mij om op te houden. Heb ik het overleefd, hé. Maar ja, op welke verdieping zat die mensen? zo? Ja, heel hoog, denk ik. Het oh. ja. uh, zou nog zon komen vandaag, maar wel veel wolken en misschien een beetje regen. Morgen komt Kim hier eindelijk vertellen wat ze allemaal heeft meegemaakt op het huwelijk van Thibaut Courtois en zijn Michel. Stap erin gezet, mooie, mooie foto's. Heel mooie foto's. Schoon ja. kostuum ook van een kapitein. <laughs> en wij zo. Ja, het witte. Kijk, ja, ik miste nog een paar gouden uh, strepen op zijn mooie ja, ja, blauwe pak. Maar bon. Er is zo. Dus nog uh, één extra gast vanmorgen, een tv-mirakel. Katluiten, goedemorgen. Oh, een mirakel. Ja. Ja, dat is vooral een mirakel. Ja, maar ja, dat is het ding zo. Uh, ik dacht Katluiten, wat doet hij nog tegenwoordig? Oh. Plots zie je dat ze meegedaan heeft aan MasterChef. Ja. En gisteravond was je blijkbaar ook op televisie. Want... Gunter, Dox uit Turnhout. Je was gisteren op televisie met Emma Meesman in Rusland. Ja, dat was voor uh, Buurman. Wat doet u nu? Uh, het is wel een heruitzending. Hè. We zijn aan het recupereren op de veertig. Ja, ja. Maar uh, het kwam eigenlijk wel mooi uit hè, met de overwinning van de Belgian Cat gisteren. Um, maar ja, ik ben vorig jaar, dat is vier weken denk ik, voor de oorlog is uitgebroken. bij Emma op bezoek geweest in Yekaterinburg. Een stad eigenlijk al dicht tegen Siberië. Maai, yeah. ja. Uh, is even gaan zien hoe dat zij het daar uh, stelde. Uh, en ik denk dat hij heel blij is dat hij daar nog weggeraakt is. Ja, merkte je toen al iets van die dreiging? Of? Nee, nee, en vooral die Russen daar waren toen zo vriendelijk. Wij kwamen terug en we hadden zoiets van, wat fijne, aangename mensen. Dus nadien was dat heel moeilijk voor ons om te vatten. Ja, de Russen zijn slecht niet... Nee, ja, ja, nee, die Russische bevolking, dat zijn ook lieve mensen. Ik ben daar toevallig ook geweest. Ik vond die zeer vriendelijk en behulpzaam. Ja. Maar ja. ja, maar ja. Het is niet omdat je brave mensen hebt, dat een baas ook braaf is. Hè? Nee. Dat is weer iets anders. Nee, nee, nee. Bo, vandaag je absolute kans om die droomreis te winnen. Vorige week woensdag is Jeroen Meus begonnen met een koffer te vullen met boeiende voorwerpen. En hopelijk jij ook. Om tien over acht stop jij katluiten het laatste voorwerp in die koffer en dan is dat nu. En dan kan je een foto delen van je koffer met de juiste voorwerpen in de app van Radio 2. Doe dat voor deze voormiddag tien uur. <tie> Dus je hebt dan uh, nog een uur of twee. Veel succes. Martien van Eiken uit Antwerpen, goeiemorgen. Goeiemorgen, Zo, Goeiemorgen, goeiemorgen. allemaal. Ja, je hebt Kat al gezien. Je hebt zelfs naar haar ogen gekeken in de app op Radio 2. Vertel eens, wat zag je in haar ogen? Oh-oh. Uh ja. Ik zei dat ze nog een beetje klein waren. Ja. Ja. ja. Het is een korte nacht. Is een ja, maar... korte nacht. Ja, ze is blijkbaar ook een, een dolle zoon. Hoe is het met de, de zoon, de tweede? Uh, Jules is twee. Fantastisch kind. Altijd lachen behalve s'nachts. Ja. Dus uh, ik ben ook gewoon aan korte nachtjes. Ja, maar is, en dat is, dat, uh, hoeveel keer wordt hij wakker s'nachts? Een keer of vier. Ja, Maar het komt allemaal goed. Het is er vandaag dus. Martien, geniet van de show. Fijne ochtend. Kunnen gezwaaid naar de televisie? Het is schattig. Dit zijn Reggie. En Maxine. In de stilte weet ik wat ik verlang. Brood, maar ben klaar om te gaan Ik weet wat je wil zonder jou te verstaan Dit is niet zwart of wit We zitten tussenin en in een grijs gebied Alle we zijn er ook allemaal Donker het licht weer verrast Minder praten Want de stilte In de stilte weet ik wat ik verlang Ik wil horen, zien en zwijgen Ik wil horen, zien en zwijgen Dus van van vanavond bij me Ik wil horen, zien en Alles om ons heen lijkt wel Dansen op radio 2. Reggie en Maxine horen zien en zwijgen. Bon, koning Albert, we moeten het daar nog even over hebben, want die heeft een belangrijke boodschap achtergelaten. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Wat je achterlaat onderweg, kom je zelf ook weer tegen. Gooi je afval in de vuilnisbank. Een campagne van... Mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Nou, oh, leuk, mooi. Poppie, ik ben toch wel goed bezig. Hier, nog een ietsje versen. Oh, dat is hier mooi aan het worden. Deze heeft dat toch wel goed gedaan. Colora, dat is verven vol vertrouwen. Colora. Profiteer deze week van speciale actiekortingen in onze winkels en op colora.be. Op zondag ook geldig in de webshop. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een halve kilo verse confituuraardbeien voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Wil je de zomer in potjes bewaren, maak dan samen met je kinderen heerlijke zelfgemaakte confituur. Aldi, altijd slim. Goedemorgen, morgen. 20 over 6. Ja, nog iemand die zich afvroeg: is er in ben je altijd vrolijk of ben je ook soms uh, slechtgezind? Nee, kat? Ik ben soms ook slechtgezind. Alleen doe je dat met de mensen die dicht bij je staan. Dus mijn lief. En mijn kinderen en mijn ouders die krijgen ook wel de slechtgezinde kat. Aangezien ja, uh, we elkaar nog niet goed genoeg kennen. Ja. <lacht> kat, ja. Over een uur of drie is dat allemaal voorbij. Dan kun je, kun je kappen op mij. Wie weet. Maar vooral, goedemorgen uh, tenminste. Het is 21 over zes. Ik kreeg ja, rond deze tijd het nieuws binnen van koning Albert dat hij in het ziekenhuis uh, lag. Ja, gisteren, hè. Ja, hij zou uitdrogingsverschijnselen hebben. Hoe is het intussen met hem? Hij moet twee dagen in het ziekenhuis blijven en het gaat allemaal beter. Dus dat is alvast positief, hè. Ja, en dan er zijn natuurlijk mensen die beginnen te moeien. Wat is daar gebeurd? Giriata Lucianne de Kok die zegt in de krant van, ja toch opletten met die uitdroging. Dat is typisch bij oudere mensen. Wist ik niet. Ja, je dorstgevoel neemt af naarmate je ouder wordt, Peter. heb je er al last van? Nee, nee, dat nee, niet. Ze hebben te platterijen. Ja. Ja. Maar je drinkt dus het best twee liter water per dag, liefst meer. Ah, Zeker nee. als je ouder wordt, ja. En uh, als je medicatie neemt, dan mag het nog altijd een beetje meer zijn, omdat het vaak ook uh, vochtafdrijvend is. Uh, ah, ja. En de eerste symptomen als je twijfelt. Gedronken hebt, is dat je suf kan worden en je bloeddruk kan ook gaan vallen. Oké, okay, hoeveel dat drinken voel ik heb er dan? Soms wel. Ja. Bloeddrukval? Nee, ja, zo een uh, dus, uh, Neiging van flauw te gaan vallen? Maar als je een kleine van u vier keer wakker wordt per nacht, dan is <lacht> ja, wel ja. Hè? Dat is waar. Ik zat vorige week, um, ik had een tapijt. En dat was een beetje vuil. En ik denk, ik ga dat in de wasmachine steken, dat tapijt. Maar mijn wasmachine was te klein, dus ik wacht naar een wasseret. Ik vond het eigenlijk een heerlijke ervaring om naar de wasseret te gaan okay. met het tapijt. Dat woog kilo's. <lacht> en daar krijg ik dus een, een, een aanval van te weinig ja, oei. drinken waarschijnlijk. Oei. En ben ik dus tegen de, tegen de grond gegaan. Jij bent echt flauw gegaan. Ja, op het en... moment dat mijn tapijt aan het draaien was. <lacht> het is wel proper. En wie heeft jou gevonden? of ben je zelf... Mijn zoon was er gelukkig bij. Mijn grote zoon. Ah ja, oké. Okay, ja. Ja, ja. Die van twee had dat goed heb, waarschijnlijk. Amai, en, en was hij in paniek? Of, uh? nee, nee, nee, maar zo af en toe zo, ja, bloeddruk wat te laag. En misschien uh, moet ik ook wel wat meer drinken. En ik word eenmaal een beetje ouder, hè, Peter. Oh, Kom maar, doe zo rustig, kat ja. luiden. Vorige week 46 je? geworden. Amai. Oh, ja, ik ben even onder de indruk. Ja, ben je 46 okay. al? Ja, ja. Goeie genen, gene. <lacht> Maar we moeten het even over eten hebben. Ja, lieve luisteraar, zitten we nu luideren, want die gaat je sowieso willen moeien. De Belg, we eten graag. De Vlaamse overheid... Die heeft een fantastisch idee. Die gaan een plek voorzien waar toeristen ons culinair erfgoed kunnen ontdekken. Vertel. Ja, Het wordt de Smaakhaven, een belevingscentrum met culinaire standjes, maar ook studios om kookprogramma's te maken, om dat allemaal door te geven. Mm. Een smaakbar ook. En daar is 38 miljoen euro voor uitgetrokken. Wanneer het er komt, is nog niet zeker. Er was ook veel discussie over de plaat de voorbije dagen en waar dat geld dan precies zou besteed worden. Ja. Maar iets anders, er wordt nagedacht over welke Belgische en Vlaamse gerechten daar te zien moeten zijn. Dus wat willen we eigenlijk als culinair erfgoed, uh, bewaren uh, en doorgeven. Het moet mm. meer zijn dan bier, frietjes en wafels. Uh, bijvoorbeeld petit beurtaart, rijstpap, balletjes in tomatensaus, maar ook koriander. koriander. Uh, maar als je aan koriander denkt, dan denk je eerder aan Aziatische gerechten of Zuid-Amerikaanse. Maar eigenlijk stond de koriander blijkbaar in de middeleeuwen al in onze tuinen. Dus okay. in uh, inheems. Welk Vlaams gerecht mag je van jou in? Um, ja, balletjes in tomatensaus en een goede zelfgesneden friet vind ik wel lekker Ja hmm. Wel, die petit beurt daar, die maakte mijn grootmoeder Elk jaar met kerst, maar omdat wij met dertig man waren, moest je heel veel maken En ze maakte er ook een erezaak van, de chocolade die er langs de buitenkant op zit Zelf te raspen Dus oh. de vingers van oh. de <laughs> waren altijd rood en vol Die lag er helemaal open zo Oh, leuk voor aan de kersttafel Maar je hebt toch een uh, Hollandse roots ook? Uh, ja, mijn papa is afkomstig uit Nederland. Die uh, heeft nog een Nederlands paspoort. Maar ik heb moeten kiezen of mogen kiezen toen ik 18 werd. Ah, ja. En toen wilde je vooral, vooral uh, niet Nederlands. <laughs> Wat vooral. zou je het nu anders doen? Ja, nu zie ik er eigenlijk wel de lol van in. Ja, dat is uh, ik wonderglas. zou nu wel alle twee willen of zo. Nou ja. Ja. Maar dus een uh, petite vooral zo, maar ja. een frieten en dat soort dingen? Jawel, jawel. Ja, een goede stek tartaar. Ja. Uh, Nene, doe maar. Jawel, kijk. We gooien het even in de groep. Uh, lieve mensen, welke gerechten moeten er absoluut bij? Misschien nog een recept dat je ja, van... Uh, grootouders gekregen hebt en wil doorgeven. Want ja, eet gewoon te veranderen, wel helemaal natuurlijk. Of een stukje boter van je Meus. het mag allemaal. Deel het nu in de app van Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Peter van de Vijren en Kat Luiten. Radio Stop Goed, als pinkel is. Het is één over half zeven. Ja, kom komen hele mooie gerechten binnen. Witloof in een kaashaus. Oh, met heisp. Altijd goed. Het zou precies al lukken. Ja, hè? straks zometeen eens een stoet voorlezen. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is één over half zeven. Eerst Charlotte. In Ganshoren in Brussel was er gisteravond een zware brand in een appartementsgebouw van veertien verdiepingen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis, 100 bewoners werden geëvacueerd. En volgens milieuorganisaties wordt er in Vlaanderen nog altijd te veel bos gekapt, bijna één voetbalveld per dag. Er zijn al veel nieuwe bossen aangeplant, maar de bestaande moeten beter beschermd worden, zegt onder meer Greenpeace. Oh gekapt ook goed hè? Oh ja, okay. oh, dat ook zin in nu pistole. al. Ja. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Het Hof van Assize in Antwerpen heeft een man van 61 uit Vosselaar veroordeeld in de zogenoemde Puttexelmoord. Zijn zoon van 26, die mee terecht stond, werd vrijgesproken. Zes jaar geleden kwam het slachtoffer om het leven op een varkensboerderij in Gierle bij Lille. De 60er beweerde dat het slachtoffer een puttexel op het hoofd had gekregen en dat het dus ging om een ongeval. Maar de Assize-jury volgde die redenering niet. De Constructie, de autopsie en zijn eigen verklaringen spraken elkaar allemaal tegen. De man werd veroordeeld tot 14 jaar cel. Dat is vijf jaar minder dan het Openbaar Ministerie had gevorderd, omdat er rekening werd gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals zijn leeftijd, blanco strafblad en goed gedrag. De families van kankerpatiënten kunnen een vragenlijst invullen over hun ervaringen op de kankerafdelingen van ziekenhuizen. Dat is een initiatief van de VZW familieplatform. Dat wordt ondersteund door de Antwerpse GZA ziekenhuizen. Vaak gaat alle aandacht alleen naar de patiënten zelf en te weinig naar de vragen en zorgen van de familieleden. De GZA ziekenhuizen willen mee helpen in kaart brengen wat er allemaal kan mislopen. En dat kan heel leerrijk zijn voor alle ziekenhuispersoneel. Marieke van Schoor van familieplatform Platform geeft een voorbeeld. Bijvoorbeeld, voorbeeld, ik ga elke keer mee met mijn man. Mijn man heeft een hersentumor. Ik ga elke keer mee op consultatie en het verhaal wordt verteld aan mijn man. Er wordt aan mijn man gevraagd, hoe gaat het met u? Zijn je mee in een behandeling, een behandelverhaal? Niemand maakt tijdens dat gesprek oogcontact met mij. Niemand vraagt aan mij of het alles duidelijk is. Niemand lijkt er zich bewust ervan te zijn dat ik hier ook ben met mijn eigen vragen en mijn eigen bezorgdheden. En we merken dat een heel simpele vraag als hoe is het nu met u? Uh, soms toch heel weinig gesteld wordt binnen, uh, binnen de praktijk. Wie familie is van een kankerpatiënt en zijn eigen ervaringen wil delen, kan de vragenlijst invullen op de website van de familieplatform. De stad Antwerpen heeft voor het eerst bushokjes met een groen dak geplaatst aan twee haltes in de Louise Alley in Hoboken. Op de daken staan heel wat planten. Die zijn niet alleen mooi, ze hebben ook positieve effecten op het milieu, zegt Veerle Collin van het bedrijf dat de bushaltes heeft ontworpen. Ze staan op het dak natuurlijk, maar ze moeten nog een beetje groeien. Dus de plantjes zijn er vandaag gezet, dus ze moeten nog bloemetjes krijgen. Ze gaan nog dubbel zo groot worden, dus dan gaan we er al meer van zien. Maar de eerste bedoeling is dat het luchtzuiverend zou zijn, effectief, en op dat het goed water kan opslorpen. Het esthetische is een tweede bedoeling eigenlijk daarvan. Het is eerst en vooral het milieueffect. Later komen er nog meer van die bushokjes. Veel bewolking met kans op regen, maximaal rond 24 graden. Morgen wisselen tot zwaar bewolkt met regen en buien die soms intens kunnen worden, met kans op onweer. Ook dan wordt het zo'n 24 graden. Vrijdag grotendeels droog. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van V14 Nieuws. Goedemorgen, Mona van het Verkeer. Goedemorgen. Uh, het is vooral in Antwerpen, precies. Ja, inderdaad. Richting Antwerpen verlies je al een kwartier vanaf Massenhoven. En op de Antwerpsring naar Gent, een tien minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Zeg, we waren nog op zoek, Mona, naar uh, goede rechten, Vlaamse gerechten. die we absoluut nooit mogen vergeten. Wat is jouw topgerecht? Dan ga ik toch voor stoofvlees. Stoofvlees, ja. met frietjes of puree? Met frietjes en een goede kwak mayonaise. Ah, oh, mayonaise Zelfgemaakt? Uh... Ja, zelfgemaakt met oh. de hand, hè. Oeh, niet ja, met amai. de mixer. Hè? Straf. Ah, ja, ik zie jou plots ja. met, met je handen in die magneten. <laughs> nee, nee, of nee, een nee. Boel. nee. Niet met de mixer. Niet met de mixer, nee, altijd zo met een... Uh, Kl Kloppen? Poppen, hey, dat moet jij wel... Hoe heetten die spieren hier weer? Dan moet nog Arm, Armspieren. Ja, nou... <laughs> biceps. Biceps, <laughs> biceps, dat, biceps, dat ja. Biceps, dat ja. die moeten er goed uitzien. Die kan ja, alles ik heb van. dat altijd zo geleerd van mijn oma, dus... Goeie oma. Pop. Ja. <laughs>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 Altijd een goede zaak om mee te hebben. Zegt Kat, we waren nog bezig over recepten die we absoluut moeten bewaren voor het nageslacht. De overheid is daar ook mee bezig. Lang verhaal van veel geld, maar vooral oh, goede dingen. Stampies, zegt Tony Baart uit de Avelgem. Dat is een gerecht met karnemelk en aardappelen. Ik denk dat tatjespap achtige dingen. Ja, of karnemelkstampers wordt ook vaak zo genoemd. Ja. Je daarvoor ze boos niet kijken naar, shallot. Gegratineerd. En dan zo laten aanbakken dat ja. daar zo een korstje op komt of wat? Ik denk dat... Uh, nee, nee, nee. Dat moet wel stevig zijn. Ah ja. ja. Jan Willems heeft uitzavend hem gegratineerd, witloof. Het witte goud. Mm -hmm. Ook lekker. Karine, mm -hmm. het geet bij het macaroni met hesp. Jou kunnen we het vergeten. Met gekookte eitjes en een lekkere kaassaus. Mm -hmm. Hier, en die Keferson aan Karel spekelering met tomaten, ajoen en mayonaise. Spekelering vind ik ook wel lekker. Met tomaten, met ajoen en mayonaise, snap ik wel met tomaten. Ja. Ja, zo'n salsa van tomaten, ajoen en mayonaise. Een salsa, ja. Flip ja. uh, de Vleeschouwer uit Lovendigem. Goedemorgen, Flip. Goedemorgen. Wat ga je meenemen naar het, uh, het hiernamehals? <laughs> uh, zelfgemaakte maar met kiksjes. Oh. Ja, en dat is nu heel bijzonder, want jij bent van Meetjesland, hè, Flip? Ja, dat klopt. Ja, ik van de november maar ik woon nu in Rem. Ja, maar vroeger had je... Je hebt dan altijd in de camp, heb je balkjes met krieksjes. En daar noemen ze dat frikandellen. Terwijl ja. wij in het meetjesland frikandon ja. Dat is echt het vleesbrood, ja, dus, hè? Ja. Vleesbrood, ja, ja, oh, ja. lekker. Dus dat snijd je dan in hele dunne schelletjes? Of niemand Waar, kan ook dik. Dikke schellen, hè? Voor mij mag het een beetje dik zijn. Je ziet dat, ja. Tuurlijk al. En mosterd? En, uh, nee. Met die krieksjes, nee, nee, nee. Dat ah, nou, het kan wel, hè? Maar nou, flip, dank je wel, we schrijven erbij. Uh, Lilian Minwa uit Blankenbergen. Lilian, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Je hebt het echt wel hoog gezet hoor, wat ga je meenemen? Um, Van ons is het uh, de gevulde kalkoen die traditioneel met kerst geserveerd werd. Wat zit er allemaal in? Uh, verschillende soorten gehakt die dan bereid worden. Kastanjes. Uh, Truffel en cognac. Oh, ja. oh, oh. Bij cognac maar werd dat is voor mijn kerstmis, hoor. Dit is voor mijn kerstmis en op een familiefeest. Vind... En dat ding moest uren opstaan. Ja, ja. Tegen en... dat hier een cognac op is? Ja. En als je nu een zomerversie zou maken, welke drank zou dat er dan? in? <lacht> oh ja. Ik heb niet zo direct... Misschien gin, wie weet. <lacht> Ik vind dat dat heel, heel makkelijk klaar zat, Lilian. Dank je wel, Fijne ochtend. Ja, jullie ook, daar. Jojo, vanmorgen heerlijk bezoek van Kat Luiten. Wat is je volgende reis trouwens? Um, we gaan een beetje roadtrippen. Mijn lief heeft een nieuwe auto gekocht en hij wil hem uittesten, maar die weet nog niet dat met een kleine van twee jaar roadtrippen geen goed idee is. Jawel, kun je ja. even stoppen om? Nee, nee. Uh, ja. eerste weekje een groot huis bij vrienden, een beetje barbecue, een beetje niks doen, mm. en dan uh, door de Pyreneeën, kopen ze een goede wandeling te doen. Tot in Barcelona, om daar de boot te pakken naar Genua. Want we moeten in Italië eindigen, want mijn mama wordt 70 en die tracteert met een vakantie voor de hele familie. Wow, dat is, dat is geen vakantie meer, dat is, een, dat is echt een avontuuronderneming. Dat is even, ja. ja. mij. Maar uh, voorlopig zie ik dat... Goed zitten. Nee, helemaal goed zeg. Binnenkort ga je vooral op kookreis, want je hebt meegedaan een Masterchef uh -huh. op uh, Play 4, ja. waar je niks mag over zeggen. Ik weet ja, niet, ik ken dat, dan tekenen we zo'n contractje, zo ja. eigen of anders betalen. Ja, heb, um. heb je dingen klaargemaakt die we daarnet gehoord hebben? Zo macaroni, kaasaus. Um, risotto zie ik hier staan. De ja. Risotto hebben we geprepareerd, ja. Okay, ja. En. Um, ik ga wel verklappen dat Tien niet zo goed gelukt was. Oei, wat... Uh... dat ik eigenlijk onder mijn voeten kreeg van de jury. De jury, ja. Wie zit er in de jury? Ja, daar mag ik niks over zeggen. Maar kennen we hen? Uh, jawel, misschien niet alle... Het zijn er drie. Dat ga ik wel zeggen. Drie? En, ja. maar, de bekendste? Uh, de bekendste kent je zeker. Ja, en persoonlijk? De... Ja. ja, jij misschien wel. <lacht> Leuk. <lacht> maar uh, um, ik was toch onder de indruk toen ik onder mijn voeten kreeg over de niet geslaagde risotto. En het ergste van al was, ik kwam s'avonds thuis en mijn lief was Risotto aan het maken. Nee, jongens ik moet zo kijken. Morgen vroeg geen katluiten, wel bezoek van de zomerhit 2022. Weet je wie dat was, katluiten? Uh, oh, ja, ja. Maandagochtend half zeven. Ons Margriet, hè? Ja, tuurlijk wel. Is veel te vroeg. Ik Wist niet dat je open stond. Goed gedaan. Wauw, oh, dat het al vrijdag was. Gezellig in de kroeg.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 Morgen, ze heeft iets gedaan. Het is onwaarschijnlijk, het was in de hoogte. Um, en morgen ontdek ik het allemaal met Margriet Hermans. Margot van de Regio. Ja, alweer een, uh, een nieuwe vriendin van de show die je gaat leren kennen, Kat Luiten. Uh -huh. Margot van de Regio. Die zit elke dag in een andere regio, zo eenvoudig is. Wat is volgens jou het verband tussen een stokbrood en een fiets? Ik heb het je al verteld, dus je weet het al. Dus ik ga zwijgen, hè? Ja, dat is dat. Lieve luisteraar, wat is het verband tussen een stokbrood en een fiets? Luister en kijk nu mee in de app van Radio 2 of op VRT1. Dag Margot, Goedemorgen. Goedemorgen. Daar sta je dan. Vertel eens, waar sta je precies? Ik sta in regio Bredenen. en ik wil even een boodschap van algemeen nut meegeven. Als je hier vandaag een stokbrood op een fiets ziet rijden, dan heb je geen zonneslag of dan ben je niet gek geworden... De Fietsersbond organiseert hier vandaag een actie. Ze willen bestuurders eh, vragen om genoeg afstand te houden van fietsers. Dus letterlijk een stokbrood afstand. Daarom gaan ze de hele dag een, een stokbrood op hun bagagebander... Uh, uh, nee, bagage... Oh, het is nog... Drager. Het is ja, de voilà. week bijna, het is oké. Okay. Het is genoeg geweest. Ja. Ze gaan daar een stokbrood uh, op binden. Het is een grappige actie, maar blijkbaar wel eentje die nodig is. En ze gaan jou daar straks alles zelf over vertellen. Ja, hoe dat stokbrood eraan hangt en wat dat precies precies mee gaan doen. Dat hoor je allemaal over een uurtje normaal. De bagagedrager komt goed. Dankjewel, Margot. <tie> <tie> yeah. Margot black fuck happened last night. at late. half past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 Gets worse. But ain't that bad? La, <clears throat> la, la, but ain't that bad? Well, I grew wise, won't compromise. So I brace myself, get ready for the next surprise. If life ain't Except if my cat would die. I couldn't tell, but Murphy's not my friend. Guess he must be a bummed out sad old man. Bitch, I hate to. Gets worse. But ain't that bad. But ain't that bad. Handen verder. En Kat leidt hem. Radio 2. De The Underdog Project. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja, ja, je hebt uh, op die manier ook wel zin om op reis te gaan. Vandaag heb je absolute kans om die droomreis te winnen. Vorige week woensdag dan is Jeroen Meus begonnen met een koffer met daar dingen in te stoppen. Gaat Je hebt ook een voorwerp mee om tien over acht. Mm -hmm. Kun je al een tip geven dat je er gaat insteken? De mensen zich al een beetje voorbereiden. Um, het uh, beschermt je. Het beschermt je. Oh, ja. Dat kan veel zijn. Ja, ja. Veel dingen beschermen. Kurt Vertongen uit Iepergoeiemorgen. Uh, goeiemorgen, uh, Peter en Kat. Goeiemorgen. Jij wil heel graag die reis winnen. Supergraag, ja. ja maar je hebt nog een vraag voor ons? Iets praktisch wat we kunnen invullen voor jou? Well, ja, wij zouden eigenlijk uh, graag willen geweten hebben op welke manier we juist de foto uh, het beste naar jullie doorstuurden. Ja. Wel, het is heel eenvoudig. Om tien over acht hoor je welk voorwerp er nog in moet. En dan mag je een foto nemen van je persoonlijke koffer. En die deel je zo snel mogelijk in de app van Radio 2. Oké. Okay. Voor. Prima. Is... Voor, tien chat uur... ja, voor tien uur vanmorgen. Oké, okay, super. Goed. Dat was duidelijk. Dankjewel. Succes wel. Succes, man. Succes, hè. Jojo. Ja, ja fijn dag. Ziezo, mensen een beetje zot gemaakt. Maar vooral, de Vlaamse overheid wil bepaalde recepten bewaren voor het nageslacht. Oh. We zijn er heel mooie binnengekomen, Kat. Ja, van een avond Zeeuwse mosselen anders. Ja, He? Zeeuwse mosselen, lekker naams. Augie Bogaat heeft daar ook zin in. Ja. En die vraagt benieuwd of Kat met haar roots ook in Zeeuws-Vlaanderen uit Koewacht daar ook zo over denkt. Ik vind mosselen heerlijk. Ja, ja. Met look, natuur, met natuur. Ja. Dat is een beetje maffe. Zo. Dat, euh, het zijn Zeeuwse moslims, maar... Ja. ja, het is dan, maar, dan toch... Ja. Zeeuwse-Vlaanderen, reserveprovincie, dus kan. Ja. Ja, allemaal, allemaal buren, toch? Nog dingetjes? Of bodding? Ik weet niet. Lekkere Mechelse bodding. Erwin uh, vindt dat heel lekker. En gebakken vis met geheime vissaus op de markt. Wil ik wel eens weten welke markt dat, dat is, Erwin? Geheime vissaus? Ja. Nu vishout is, ik vind dat tegenwoordig. Ja, dus sinds Dia een beetje moeilijke bijklang. Kipkap. Wat is kipkap ook alweer? Kipkap. Een soort van gehakt? Nee. Nee, kipkap. En niet kipcurry? Nee. Ik weet niet wat. Is gehakt? Ja, ja. Is geen van? Kipkap, kipkuris. Kipkap, ah, zoals preskop. Eh, of. Uh... Ah ja, U-flaken. U-flaken. u Ook lekker. Ja. Dat zit allemaal vuil en boel in, maar lekker, hè? Goedemorgen, Ming de Vul. Gaan dansen. Nou, zijn weg. Als je katluiten wil zien dansen, veertien, dames en heren. Een dansprogramma, is dat niks voor ja. u? begin niet, hè? Ja, ja. Every morning, I'm broken. Every day I die. demasiado man Is met een varkensorenkop en staart gemaakt, dus uh, ah. heel veel voor uh, weinig geld. Dat. <lacht>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 Ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde. Ja, dat was zo'n dag. En toen ging ik super snel in de piton. En toen had gijs mijn papiertjes op. ook. We leven samen een heerlijke zomerdag. En koop je tickets op Efteling.com. Zeg hoe lang is het geleden dat je nog kon kwissen met kafluiten? Veel te lang. Nou, jouw kans in Punto Punto Het gebeurt allemaal over 20 minuten. Goedemorgen. 7 uur via Teniërs. Charlotte Crew. Goedemorgen. In Ganshoren heeft het zwaar gebrand in een groot appartementsgebouw. En wie werkloos is, wordt minder uitgenodigd op sollicitaties dan wie al een job heeft en werk zoekt. In Ganshoren in Brussel heeft het dus gisteravond zwaar gebrand in een appartementsgebouw van 14 verdiepingen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis en zo'n 100 bewoners werden geëvacueerd. Deze 80-jarige bewoner werd door de brandweer van de negende verdieping gehaald. Ken de deur dicht gedaan? Ik heb mijn terras zelfs gezond, ik heb de venster zelfs gezond. En dan doe ik mijn water van mijn mond en mijn nee liggen op de terras. En ja, dan zijn ze komen kloppen op de deur en een pompier. En die helemaal naar beneden gaan, langs zijn trap. En je moet dat best doen en dan zijn vrouw niet verliezen, hè? Je moet daar kop bijhouden, hè? Het vuur zou ontstaan zijn aan de trappen aan de buitenkant van het gebouw. Wie nog geen job heeft, wordt opvallend minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. dan wie al ergens werkt. Dat blijkt uit een bevraging bij 3000 Belgen. door personeelsdienstenbedrijf Asserta. 4 op de 10 werkzoekenden worden vaak niet uitgenodigd voor een gesprek. Bij wie wel al een job heeft, is dat maar 1 op de 10. En werkzoekenden krijgen ook veel minder uitleg na hun sollicitatie, zegt Britt Winnenpennings van Asserta. Een werkzoekende heeft misschien ook een aantal gaten of zo in zijn CV. Of het is misschien niet altijd even up-to-date aan iemand die werkt en nu aan de slag is en heel veel ervaring opdoet, maar dat wil niet per se zeggen dat de persoon die daar nu op zoek is naar werk geen talenten heeft of dergelijke, dus we mogen daar eigenlijk ons niet te hard op vastpinnen op dat stukje papier, zeg maar. We moeten ook een beetje verder gaan kijken naar die talenten en wat heeft die persoon gedaan en vooral het potentieel, wat kan die persoon nog doen. De toegangsrolluiken van de Brusselse metrostations worden vervangen. De afgelopen maanden raakten vier mensen gekneld in zo'n rolluik toen ze een gesloten station probeerden binnen te raken door het rolluik te forceren. Eén man is daarbij zelfs omgekomen. Tien rolluiken worden nu vervangen door exemplaren die niet geforceerd kunnen worden, zegt Inge Pamen van Brussel Mobiliteit. Het zullen rolluiken worden die minder makkelijk te openen zijn, zodat de kans op indringers veel kleiner wordt. Zowel voor de veiligheid in de metrostations, maar vooral om levens te beschermen. Volgens... De milieuorganisatie Bos Plus en Greenpeace wordt in Vlaanderen nog altijd te veel bos gekapt. Bijna één voetbalveld per dag. De voorbije jaren zijn er al veel nieuwe bossen aangeplant maar de bestaande moeten beter beschermd worden, zegt Bertus om van Bosplus. We kunnen dat eigenlijk vergelijken met, met monumenten, met kathedralen die zijn onvervangbaar, dus we mogen niet meer toelaten dat die, dat die zomaar verdwijnen. En op de langere termijn willen we dat we naar een algemene ontbossingstop uh, evolueren waar het, het bos in Vlaanderen Waar we veel te weinig van hebben, dat dat een pak beter beschermd wordt. Vandaag vieren moslims het offerfeest. Het is het familiefeest van drie dagen. waarop een gezin vaak een lam of schaap ritueel slacht of laat slachten. De evenementenhal in Brussel, Paleis 12, wordt vanmorgen opengesteld om er samen te kunnen vieren. Duizenden moslims worden er verwacht. en een van hen is Zakaria Andy. Het gebed begint om 7.30 uur. 30. We slachten normaal een schaap, maar in Brussel is het uh, verboden. Dus we kopen het vlees in een abattoir. Na het gebed gaan we naar de familie en dan uh, beginnen we het ontbijten met hun. Uh, dan is dat vlees eten, schoen uh, uh, en uh, barbecue. En, uh, en bij familie te gaan bezoeken. En gisteravond en afgelopen nacht is het erg onrustig geweest in verschillende buitenwijken van Parijs. De aanleiding is een schietpartij van gisterochtend. De politie schoot een 17-jarige jongen dood nadat hij zou geweigerd hebben om te stoppen met zijn auto voor een controle. Parijse inwoners kwamen op straat en er waren ook gevechten met de politie. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de Assize zaak rond de zogenoemde potputdekselmoord is een zestiger uit Vosselaar veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moord op een man van 51 uit sint lenaerts En er is een nieuwe online vragenlijst die polst naar de ervaringen van de families van kankerpatiënten in ziekenhuizen. Dat initiatief krijgt de steun van de Antwerpse GZA-ziekenhuizen. Veel bewolking met kans op regen, het wordt 24 graden. Meer nieuws lees je ook in de app van V14 Nieuws. Thank <music> you. Mona van het verkeer, het is uh, woensdag, dan zou het meestal redelijk goed meevallen. Vertel eens. Ja, dat is nu ook het geval. Enkel rond uh, Antwerpen begint het wat drukker te worden. Je vertraagt meer dan een half uur op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel, want daar staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. En daardoor ook al wat viel rijder naar Antwerpen, tot tien minuten vanaf Massenhoven. Verder enkel hinder in Wallonië. Daar verlies je nu één uur op de E40 van Aken naar Luik, tussen Barchon en Herstal door een defect ja, nog iets recht zetten. Milano bij het herzelen die klaagt. Dat er echt geen vuile boel in uw vlakken zit. Sorry, ja. Milano. Milano moet dat eens klaarmaken voor ons. Ja, dat is dat. Is, mag dat eens klaarmaken? Het, het ziet eruit alsof er heel vuile boel in zit, maar het is wel lekker. Ja. Nee. Deze. Uh, Christel Dirks die vraagt trouwens... Peter, mag er in mijn valies een dameslip Met een mannelijke onderbroek ben ik niks. Maar dat mag ook, hè? Het is een zwemslip, ja. Also um, ja. Eigenlijk mogen we dat niet zeggen, maar uh, het was de zwemslip van Gert Verhoost. Uh, ja. Uh, Rozen met zwart. Is het echt? Ja, het was heel speciaal. Dus ja, dames, badkledij mag natuurlijk ook. Uh, uh, toen toe mij denken, als ik, als ik toen bij Emma Misseman in Rusland was, ja? eh, ik bleef daar dan slapen en in haar appartement, in die hoge wolkenkrabber, had ik dan mijn eigen kamer. <laughs> En ik had daar goed geslapen. En de volgende dag terug op reportage. En uh, de laatste uh, ochtend nemen we afscheid. En wij staan beneden in de hal van die wolkenkrabber. En zij komt naar beneden. Grote vrouw, alleen op haar slippers. En ze geeft mij zo heel discreet een zakje. Uh, je waard je slip, vergeet. <lacht> <lacht> zo gênant. Subtiel zeg, ja, ja. Man, kijk, ja, ja. De grote Emma Mace, man. Ja. ja, Europees kampioen wel, hè? Jouw ja. ja. ja. ja, goeie morgen telt voor twee. Hoe moet dat zeggen? Peter van der Vijren en Katluiten. Radio 2. Ik heb nog nooit een onderbroek teruggekregen van een Europese kampioen hoor. E, ja? nee. nee. Goedemorgen. Nee. Kijk, zie, Bruno Mars, altijd goed. Give me, your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You wanna be a ballist, oh, you a sexy lady. But you walk around right here like you wanna be a sexy lady. 28 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat die brand is in Ganshoren in Brussel en die oude man van 80, onwaarschijnlijk schattig hè Ja, van de negende verdieping gered een, handdoek, een vochtige handdoek voor zijn mond gehouden en flink geweest zoals dat hem zei Slim hey, hey. kom komt uit de tijd dat zeiden, je moet flink zijn. Ja, ja. Ja. Jongens, toch. Dat is wel zo, als ik tegen mijn zoon zeg dat hij niet flink is, die wordt zot, hè. Ja. Ik ben wel flink. Nee, je bent niet flink. Oh. Ja, is wat, we wijken af. Zon met veel wolken, misschien een beetje regen vandaag. Morgen komt Kim vertellen hoe dat huwelijk was van Thibaut Courtois. Dus vanmorgen een tv-mirakel, katten nog altijd. Ja, een dansprogramma lijkt me inderdaad wel een leuk ding voor jou. Om dan te dansen of om, om te hosten? Om te presenteren. Om te presenteren. Nee? En dan af en toe met de hupe, ja... Nee? Ja, ho oh nee. Ik oh, nee. ga nee. even voorstellen. Nee, nee, okay, dan, dan, dan, dan, dan. Morgen een heel bijzonder moment met Margriet Hermans. Die heeft iets gedaan dat absoluut wil horen en zien. Rond kwart voor 18. Goedemorgen, morgen. En dit verhaal in Limburg. Rij je soms met de motor? Nee, maar ik zou dat wel willen. Maar ik vrees dat dat een midlife-symptoom uh, is. Ja. <lacht> ik heb geen motor hebben, Whatever. Hè. Want dit is een heel bizar ongeval in Beringen in Limburg, Charlotte. Die motorrijder uh, ja, reed zeer snel door een, een straat in Koersel bij Beringen en hij besloot een trucje te doen en hij deed een wheelie. Dus hè, op je achterwiel uh, rijden, maar hij verloor de controle over de motor. De motor reed door, uh, de man viel eraf en uh, die raakte een omheining. En dan kun je zien in de app of, uh, of VRT1 uh, de, de foto oh. van hoe het is afgelopen. Dus die motor knalde tegen een huis, beschadigde uh, daar toch... Uh, uh, een en ander met huis is nog bewoonbaar. Uh, maar die motorrijder die is toen gevlucht na wat Oei. daar allemaal heeft Hij heeft zijn motor laten liggen, wel. Hij ja. heeft de motor laten liggen. Maar het beste moet toch komen. Um, een beetje verder heeft hij zijn motorpak uitgetrokken <lacht> en <Die> is gewoon <lacht> verder gegaan. <lacht> dus ik weet niet wat hij er allemaal onder had ja. of niet. Uh, en de politie heeft hem dan toch uh, kunnen oppakken en hij was ook een beetje licht gewond. Maar ja, een, een dom, dom, ja. dom, ik ook wel natuurlijk. Eén, <lacht> die motor, dan kun je al checken wie het is. Maar dan herkennen ze me niet. Ik doe mijn pakken, dat weet ik ja, niet. Ja, ja. Ik ben aan een Plot. Ja? <lacht> oh, garme. Nou, ja, bon. Dus. Uh, als je ja. dan uh, leert rijden, doe het dan goed. En geen wheelie doen. Kan nee, het en je pak aanhouden. Kan, ja. Kat leert motorrijden. Ja, programma dat ja. Ah ja, is dat een goed idee? Ik kat ik kat leert op motor. veilige wijze... Hè? Volgens mij nog wel een Flor ding. Konings is er niet meer, hè, om mij bij te staan dan. Uh, Flor Konings, geen Allee, idee. Hij is met pensioen, denk ik. Yeah. Nee, ik denk dat hij al even met pensioen ja, is. Ja. Ja, ja, Flor Konings, wat kom jij <laughs> nog mee af, jongens? Zijn vader ken je absoluut en dit is zijn zoon Matteo Bocelli. Hij staat deze zomer op Night of the Proms. En er is nog iets mee. From the heart. go to church, but every now and then I still pray for you. I'll always sing this loud so you can hear wherever you are Till there's no sand in the hourglass Until our futures become a past And everything that made you van Matteo Bocelli. En Matteo Bocelli, zoon van... Deze zomer op Night of the Prom, Summer Edition in Kokseide. En vanavond hoor je hoe die arm worstelt met David in spits vanaf 4 uur. We hebben zo'n DJ die arm worstelt met zijn gasten. Ah. Ja, ik geef het even mee. Oké. Okay. gaan wij niet doen. Nee, ik was je zeggen. Nee, ik ja, vind het minder aangenaam, nee. <lacht> um, Vandaag dus die absolute kans om die droomreis te winnen. Dus die foto, nog even heel belangrijk, je moet die wel delen voor... 10 uur van de voormiddag. Dat is nog even, hè? Nou, je hebt nog tijd, natuurlijk. Ja. Uh, Katluid, je bent al een paar keer quizmaster geweest op televisie. Dat heb, ja. je, heb je ook gedaan. Ja. Nog eens een quiz, niks meer. Ja, veel? ik vind dat wel leuk. quiz ja, he? heel leuk. Ja, ja. ja. Gaan wij er eentje doen? Ja, nee? jij mag ja. zo meteen een luisteraar helpen. Ja. Bij Punta, Punta. Ja, maar ja, het presenteren is iets anders dan deelnemen. Hoewel, slimste mens heb ik een beetje kans gehad. Hoe ver ben je dat geraakt? Ik heb toch acht keer meegedaan. Oké. Okay. Ja, alleen vier keer gewoon en dan in de finale week ook vier keer. Okay. En het straffen is, ik ben daar wel van de stress uitgegaan met een longontsteking. Dus ik was zodanig verzwakt. Maar zo'n zware longontsteking dat ik in het ziekenhuis terechtkwam. En dus s'avonds wordt de slimste mens uitgezonden en dat was een uitzending met mezelf. Oh. En de ene verpleegster zegt tegen de andere: kijk, dat is ze. Oh. En die verpleegster kijkt. Nee, die lijken niet op elkaar. <laughs> Wacht, je hebt de, dus Erik van Looij is verantwoordelijk voor jouw bijna doodervaring. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Ja. Maar ik vond, dat wel, ja, ik vond dat wel een mooie ervaring. Ik heb ook Bart de Power uitgespeeld. vond ik inderdaad. <laughs> oké, okay, was dat. Eigenlijk dus je weer dat was eigenlijk, afvinken. Kan ik afvinken. Ja, oké. Okay. Um, en ik ben er dan uitgespeeld door Adil, en die is toen slimste mens geworden. Dus ik vond dat. Ik vond eigenlijk wel een mooie zegen. Dat is ja. oké. Okay. Kijk, over een minuutje ongeveer mag jij de luisteraar helpen met. Punto, punto. Ja, iedereen zit klaar hoor, nu. Night of the Proms Summer Edition. Op 28 en 29 juli in Kokzijde. Met onder andere Marking van Level 42. Johnny Logan. Laura Tesoro. Matteo Bocelli, mama Jasje en Sandra Kim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 ...punto, punto. ...punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag. Bjorn Geens uit Mechelen. Goedemorgen allemaal. Bjorn, kerel, je bent vrijwilliger in het rusthuis en je bent vooral een bowler. Je hebt een eigen bowlingbal. Oh. Beschrijf. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik doe dat graag, bowlen en uh, zo, Ik wou graag een eigen bowlingbal en ik heb dat dan gevraagd aan mijn ouders dat ik een eigen bowlingbal mocht en dat, oh. ja, dat mocht. En, ik wil heel graag weten welke kleur dat je dan gekozen hebt. Ah, de, mijn bowlingbal is rood, zwart met zilver. oh klinkt lekker. Ja? Ja. Kunnen we ja, iets mee? Ja. Zeg Bjorn, dit wordt een heel mooi moment, want je gaat quizzen samen met uh, Kat Luiten. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgen mok. Nu, als je het niet weet, kun je pas roepen, maar ook gewoon Kat. En dan moet Kat uh, aanvullen. Maar niet boos zijn als ik het niet weet, hè. Begin niet, hè. Ik kan goed tegen mijn verlies. Oké, okay, dat is goed. Ja, kom komaan. We beginnen met de U. Die, uh, die ga je kunnen, sowieso. Succes, man. Welke u heeft een campus waar ik kan afstuderen als dokter of advocaat? Kat. De universiteit. Welke V is een toeter die irritant luid was tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika? Geef hem maar. Pas. Vuvuzela. Welke V is een typisch gensgerecht dat rijmt op mooi? Waterzooi, Kat. <laughs> Goed, hoor. Even overlopen. De universiteit kan je inderdaad afstuderen als dokter of advocaat. Goed zo, Kat. De toeter was de voevoezela. Zeg maar op deze manier. Punto, punto. Ja, wat, we hebben hier vorige week Jeroen Meus gehad. Dat was een ramp, hè. Is het echt... En jij, top, hè. Waterzooi was ook juist. Zeg, Bjorn, wat zeg je dan tegen Kat? Dankjewel, kap. Dank je. Punto punto. Punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja goedemorgen. hoor. zelf nog inschrijven. Punto punto heel snel in de app van Radio 2. Zomersmuziek vandaag hè? Goed. Je mag goed. weer dansen. Muziek is goed. De muziek is goed. Hallo go. jullie ook. Ja. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Can nah, nah. I? Black Opies came to make it hotter. We beat the fire stop. Bubbling up just like lava, like lava. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Uh -huh. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with What's with uh So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The so Black Opies are the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all till we get y'all say it. Big peppers but tab rock rhymes uh. One, two, three, four, several oh, times uh. Heavy rotation played by every kind uh. Radio station blessing every mind uh. We crossing boundaries like every day Do Robbie, Bobby, Bobby, be in the on the bay We got, we got tab magnification, Time tab magnified like every day uh, Yes, yes, yes, You know we never stop, we never rest, yeah. The black of bees are keep it funky fresh, yes And we won't stop until we get you. Until we get you, say yeah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 En het wordt alleen maar beter, zeg. Dat, dat denken we toch. Goedemorgen dag weer, man Bram. Goedemorgen. Ja, dat weer dan misschien net ietsje minder. Ja, wel, heel Vlaanderen ja. hangt aan je lippen, want het ziet er grijs uit vandaag. Ja, overal hangen ook veel wolken op dit moment en hier en daar valt daar nog een spatje regen uit. Vooral de provincies Antwerpen en Limburg die krijgen een beetje lichte regen. Nu in de loop van de dag wordt het wel wat droger op alle plaatsen en dan krijg je ook af en toe de zon te zien. Dus ja, die wolken die gaan beginnen breken. Verwacht geen blauwe hemel of zo, maar toch af en toe een paar opklaringen. Goed voelbare wind vandaag uit het westen en temperaturen die best oké okay zijn. We halen 22 graden aan zee vandaag en tot 25 graden in het het binnenland, dus het wordt wel degelijk nog eens warm. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Er kan ook nog een bui vallen bij minimaal rond 16 graden. Ja, en dan morgen dan krijgen we misschien een paar opklaringen, maar toch vooral veel wolken over ons heen, met ook regen of buien. En die buien die zouden intens kunnen zijn, met lokaal kans op onweer. Oeh. Temperaturen tussen, ja, tussen 20 en 25 graden en een goed voelbare wind. Dus morgen, dat is de eerste dag van Rockwerchter. Ja. ja, misschien toch maar een regenjasje meenemen. Het wordt wel Warm hè, met die maxima tot 25 graden. Vrijdag ziet er dan beter uit, droog weer dan met wat zon bij 23 graden. Zaterdag passeert er opnieuw een storing met regen, met vrij veel wind ook en temperaturen die niet veel hoger komen dan 20 graden. Maar op zondag wordt het dan opnieuw droger met wat zon. Wat zei je dat we moesten meenemen morgen naar uh, Rockwestern? Nou, het ziet toch een regen, een regeatje. Poncho tijd. Ja, zie ja, Poncho, voilà. zijn ja. nu aan het slurpen? Uh, ja, sorry. Geen <lacht> probleem, maar hoor. Bram Dorstig Brood. weer. Tiso. Heel Blijf ja. Blijven drinken. Ja, Als je wat ouder <lacht> bent, dus moet je blijven. Het <lacht> is belangrijk. Dankjewel, Bram. Heel fijne ochtend. gedaan. Ik heb je toevallig iets te vieren, deze zomerkat? Uh, oh, ik vind dat je elke dag moet vieren. Uh, maar, maar ik was twee weken geleden jarig en blijf dan nog even doorvieren. Proficiat. Ja. ja. Maar ja, als je deze zomer zegt, van, oh, ik wil het wel eens komen vieren. Ik heb nog een tip, lieve mensen. Want op 11 juli dan houden we met VRT1 een tv-show. Vlaanderen feest. Ah. En we zijn nog op zoek naar iemand die iets te vieren heeft. Of die daar iets wil vieren. Ik zeg maar iets. Je wil iemand een huwelijk vragen. je bent ah, ja. getrouwd? Of? Nee, maar dat staat nog wel op de planning. Ik ben wel verloofd. Ah, die heeft jou gevraagd? Ja. Wanneer wat? is dat gebeurd? Vorig jaar met mijn verjaardag. Heb ik dat gemist? Heeft dan dat in de gezet gestaan? Dat heeft in de gazet gestaan. Wat grappig is, is, dat ik hem eigenlijk juist net een vijs had gegeven omdat hem. Hij was aan het werk. En het was twaalf uur s nacht en ik was jarig. Oh. En hij had... Niet gebeld of ge-sms'd. Maar hij had eigenlijk een heel weekendje geboekt. Dus om drie uur komt hij thuis en ik zeg: Oh, ik ben jarig en dit en dat. Dus ik heb hem echt zwaar naar zijn buis gegeven. Och, en de um... volgende ochtend zei hij dan dat we op weekend gingen en haalde hij dat doosje. Oh, schitterend! En wanneer is het trouw dan? Ja, dat zijn we nog een klein beetje aan het verzinnen. Maar ik vind verloofd zijn ook wel heel leuk. Dat is leuk, hè? Ja. Dat is, dat is zoals die periode tussen, als de examens gedaan zijn, de vakantie moet nog ja. beginnen, dat is het leukste eigenlijk. Ah ja, ja. Ik nog even uit. Dat is winst, dat is winst. Maar dus, als je zelf iemand een huwelijk wil vragen of een liefdesverklaring, of je hebt iets te vertellen aan Vlaanderen, wij kunnen dat regelen op 11 uur, het is een dinsdagavond. App het nu in de app van Radio 2 en we regelen dat met de mannen, vrouwen en alles daartussen van de televisie. Kijk, zie je ik wil het luid roepen, ik wil je, dat maar ook allemaal natuurlijk. Vier voor half acht. De muziek is nog altijd goed. Ja, nog altijd goed. Dit zijn de kreuners. Goeiemorgen. Mee dat over helpen met een trouwverzoek. Ja, als het op dinsdag 11 juli mag tijdens een uh, tv-show, dan menen we dat absoluut. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Crew. Goedemorgen. Volgens milieuorganisaties wordt er in Vlaanderen nog altijd te veel bos gekapt. Bijna één voetbalveld per dag. Er zijn al veel nieuwe bossen aangeplant, maar de bestaande moeten beter beschermd worden, zegt onder meer Greenpeace. En wie werkloos is, wordt minder uitgenodigd op sollicitaties dan al wie al een job heeft en ander werk zoekt. Volgens personeelsdienstenbedrijf Acerta worden 4 op de 10 werklozen vaak niet uitgenodigd voor een gesprek. Bij wie wel al een job heeft en werk zoekt, gaat dat veel vlotter. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Het Hof van Assize in Antwerpen heeft een man van 61 uit Vosselaar veroordeeld in de zogenoemde puttekselmoord. Zijn zoon van 26 die mee terecht stond werd vrijgesproken. Zes jaar geleden kwam het slachtoffer om het leven op een varkensboerderij in Gierle bij Lille. De zestiger beweerde dat het slachtoffer een putteksel op het hoofd had gekregen en dat het dus ging om een ongeval. Maar de Assize-jury geloofde dat niet. De reconstructie, de autopsie en zijn eigen verklaringen spraken elkaar allemaal tegen. De man werd veroordeeld tot 14 jaar cel. Zijn straf is uiteindelijk vijf jaar minder dan het openbaar ministerie vorderde omdat er rekening werd gehouden met verzachtende omstandigheden zoals zijn een leeftijd, een blanco strafblad en goed gedrag. De families van kankerpatiënten kunnen een online vragenlijst invullen over hun ervaringen op de kankerafdelingen van ziekenhuizen. Dat is een initiatief van de VZW familieplatform. Dat wordt onder steunt door de Antwerpse GZA Ziekenhuizen. Vaak gaat alle aandacht alleen naar de patiënten zelf en te weinig naar de vragen en zorgen van de familieleden. Soms is er simpelweg te weinig tijd op de consultaties, zegt Marike van Schoors van Familieplatform. Ik denk dat er inderdaad heel weinig tijd is binnen de zorg en dat de focus daar ook wel ligt op, op de medische noden van de patiënt. En daarnaast denk ik dat families zich ook zelf een beetje op de achtergrond soms plaatsen en de noden niet altijd duidelijk communiceren, waardoor dat voor de Zorg moeilijke documenten schatten. Wat heeft de naaste van een kankerpatiënt nu juist nodig? En op welke manier kunnen wij gaan bouwen aan die familievriendelijke zorg? Wie familie is van een kankerpatiënt en zijn eigen ervaringen wil delen, kan de vragenlijst invullen op de website van Familieplatform.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 Veel bewolking vandaag, met kans op een spatje regen en maxima rond 24 graden. Morgen is het wisselend tot zwaar bewolkt en krijgen we regen en buien die soms intens kunnen worden, met kans op onweer. Ook dan wordt het zon 24 graden. Vrijdag is het grotendeels droog met enkele stapelwolken en de maxima schommelen dan tussen 21 en 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Oh nou, goedemorgen. Goedemorgen. Toch wel wat file voor de woensdag. Vertel eens. Inderdaad. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je nu drie kwartier tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Want daar staat een defecte vrachtwagen op de middenrijstrook. En dat zorgt voor lange files naar Antwerpen. Van meer dan een half uur vanaf Massenhoven. Een kwartier tussen Aardselaar en Wilrijk. En op de E17 ook een kwartier bij vanaf Haasdonk. Want in Zwijndrecht is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Wie naar Brussel moet, die heeft meer geluk. Uh, tien minuten aanschuiven vanaf Peutie, ook tussen Aarschot ...en Rotselaar en vanaf Everberg. Op de rond rond Brussel beginnen we met 10 minuten... ...van Iteren tot Halle. Verderop hetzelfde van Groot-Bijgaarden tot Grimbergen. En in Wallonië verlies je wel anderhalf uur... ...op de E40 van Akenaar-Luik... ...tussen Barchon en Herstal door een defect voertuig. Ik ga op reis en ik neem mee. Bon, er is iemand die zegt van... ...zeg wel op tijd uh, het laatste voorwerp doorgeven... ...voor in de koffer te steken. Ik moet om half negen inklokken op mijn werk... Komt goed, om tien over acht gebeurt het. Lisbeth Nooien, maak je geen zorgen. Wendy Meerschaart uit Markendal, goedemorgen goedemorgen allemaal. Je hebt al een foto gedeeld met goed? ons. Wat, uh, heb nee. je het al gezien, Kat? Wat? Nee. Ja, Wendy heeft een foto gedeeld in de app van Radio 2. Uh. Wat zien we, Wendy? Ja. <laughs> Wij zien uh, een koffer met zamkledij, uh -huh. zonnecreme, uh -huh. uh, een eerste hulpfatje, uh -huh. een Slim. boek... Uh -huh. Um, en regenkledij. Mm -hmm. Oké, okay. je hebt er al iets in gestoken. Dat uh, denken van, tje, hoe kan ze dat nu toch weten? Want we hebben dat nog niet vermeld. Mm -hmm. Ben je zeker van die regenkledij? Ik ben dat gesticht op Instagram. Ah, ah oké. Okay. Ik Ja, dus op Instagram zou je misschien al een beetje kunnen zien wat het laatste voorwerp is. Dus neem snel een abonnementje. Het zijn slim luisteraars. Zeg Wendy, als je op reis kan gaan, waar, ga je, waar wil je naartoe? Geen flauw idee, ik heb er nog niet over nagedacht. Eigenlijk. Oh, maar, ja. Ja. Als het maar weg is. Ja, zo, je kan naar Zuid-Afrika, <lacht> ja, je kan naar de Griekse eilanden. Je kan, je kan overal, het budget is groot genoeg. Wendy, hou je klaar. Misschien ja. wordt jouw foto wel geselecteerd. Nou, zeer goed, ik hoop het. Succes, hè. Zeg, Wendy, wat is ja, uh, het verband tussen een stokbrood en een fiets? Oei, geen idee. Ah, wel, luister over zes minuten zien. Sleep <lacht> Ons en ook jouw slaap, hondenkapster Lizzie. Is onze boys, Want wat jij doet overdag is geweldig. De hele dag ben jij vrolijk, ook al word jij afgebaasd. Ja Lizzie, dankzij die nieuwe matras van Sleepworld... sta jij elke dag haarscherp. Sleep World, uw slaap ons wakker. Nu koppelverkoop bij Sleepworld. Krijg 15% korting bij aankoop vanaf twee stuks.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 Een pasito pa'lante Maria. 1, 2, 3. Een pasito pa'lante. Kijk Martensie, oh. Maria. Schelprijz en ik neem mee. Zou je Ricky Martin meenemen? Je mag wel uh, <laughs> de dagen mee. Je koffers dragen, <laughs> dat gevoel. Katluijten al de bij ons en kat, jij uh, hebt op dit moment al iets in de koffer gelegd, ik wil je nog niet zeggen wat. Nee. Als je kijkt naar de app van Radio 2, kan je het al een beetje zien. Als je naar onze Instagram gaat van Morgen En je volgt ons daar, ook dan kun je het zien. Er zijn al mensen die foto's aan het, uh, aan het insturen zijn. Ja, ja, die trip is wel uh, gelukt Ja, dat is echt ook een bak geld. waarin. jij je... gaat niet mee, hè? Nee, dus? hoe nee. Oeh, hè. Waarom? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat <laughs> was ook zo wijs. Jij gaat niet mee, hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, katluid, nee. Het was de laatste keer dat je Vlaanderen vakantie dan deed, trouwens. Ja, dat is al wel even een jaar of twaalf geleden. Ja. ja. en, en uh... Weet je nog wat je laatste reis was voor uh, vakantie? Oh, dat is nu dat is een goede vraag. Denk er even over na. Denk er over na. Denk er even over na. Van de regio. Of er zin iets kan ook natuurlijk. Ja. We gaan naar Bredene met Margot van de Regio. De vrouw die elke dag ergens anders zit. Volg het nu in de app of op VRT1. Want je komt eindelijk te weten wat het verband is tussen Bredene, een stokbrood en een velo. Margot van de Regio velo. Vertel. Ja, ik sta in de Duinenstraat in Bredene, een heel bekende straat. Want hier zijn de verschillende campings. Dus in de zomer kan dat hier gezellig druk worden. Zijn er hier heel veel fietsers en daarom organiseert de Fietsersbond vandaag een actie. Ze willen de aandacht vragen. Guido, jullie hebben een uh, stokbrood onder jullie bagagedrager gebonden. Dat is helemaal niet om een nozel te doen, maar om een punt te maken. Inderdaad, uh, we willen inderdaad niet een nozel doen, maar wij willen de aandacht vragen van de automobilist om uh, bij het inhalen van de fietser de afstand te behouden. Ja. Want uh, ja, als een fiets rakelings voorbij gestoken wordt, zorgt dat voor een onveilig gevoel. Absoluut. En de, de, de afstand? Ja, jouw stokbrood is denk ik een halve meter lang. Dat is toch niet genoeg? Dat is inderdaad niet genoeg, maar het is eerder symbolisch. Hè. De, de afstand, uh, wettelijk gezien, is één meter binnen het bebouwde kom en anderhalve meter buiten het bebouwde kom. Maar gewoon ja, is het stokbrood een symbool om de afstand ergens te gaan aanduiden. En uh, blijft jouw stokbrood makkelijk hangen? Is het schokdempig uh, gevoelig? Nee, het hangt, van, het hangt een beetje af van stokbrood tot stokbrood. Er zijn die gemakkelijk breken, uh, maar we hebben wel oplossingen ervoor. Okay. Ja. Zeg, je zei het daarnet al, dat onveilig gevoel. Heb je dat zelf al vaak meegemaakt? Uh, ja, ja, zeker uh, als, als je op, op een bepaald moment... Uh, zo heel dicht door een auto voorbijgestoken wordt, op een moment dat je het echt niet, echt niet verwacht, dan heeft dat wel een, een, een raar gevoel. Ja. ja, dat is eng hè. Ja, dat is inderdaad eng. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn, misschien ook wel oudere, oudere mensen uh, of kinderen, ja, dat, is, uh, dat, dat zich daar niet goed bij voelen. Nee, jullie kunnen natuurlijk niet elke dag, uh, nee, dat kan natuurlijk wel, hè, met een stokbrood aan jullie bagagedrager fietsen, maar dat is niet zo handig natuurlijk. Wat zou een goede oplossing kunnen zijn? Hoe kunnen bestuurders en fietsers elkaar beter vinden? Ja, het is gewoon uh, begrip hebben voor, uh, voor de situatie. Hè. Uh, de fietser, ja, het is wettelijk voorzien dat je een fietser niet mag voorbijsteken als dat niet kan met die, met die wettelijke afstanden. Maar oké, okay, uh, ik begrijp ook het standpunt een beetje van, van de automobilist. Maar dat hij daar toch een klein beetje rekening mee houdt, zijn snelheid mindert bij, bij het inhalen, dat zou een, een pluspunt zijn. Ja, absoluut. Zeg, jouw stokbrood, als ik er eens op klop. Het is vrij hard. Ga je dat vanavond nog opeten? Uh, ik vrees van niet. Uh, maar we zullen er wel een oplossing voor vinden. Uh, een of andere kippenhok. Uh, misschien een van mijn collega's die uh, thuis kippenjes geeft. Dan gaan we wel uh, gelukkig maken met het oude stokbeeld. Ja, voilà, absoluut. Um, het is wel te hopen dat jullie onderweg niet aangevallen worden door hongerige meeuwen, want dat kan natuurlijk wel. <lacht> ja, dat is inderdaad zo. Uh, en, en we mogen ze niet voederen, hè, want dat is uh, verboden. Ja. Oké, okay, maar goed, ik wens jullie heel veel succes. Ik zou zeggen, spring op de fiets. Geniet van jullie fantastisch mooie fietstocht. En uh, aan de bestuurders die op dit moment in de auto zitten of die binnenkort met de auto gaan rijden, let op, hou een stokbrood of iets meer uh, verder afstand. Kijk, ze zijn hier vertrokken in Bredene. Salut, jongens. Veel plezier. Schitterend man. Een fiets met een stokbrood. <laughs> Echt heerlijk om te zien. Heb je weer bijgeleerd, zie. Ja. Dankjewel, Margot van de regio. Weet je niet tussen al waar je de laatste Vlaanderen vakantie Ik, Ik weet niet of de laatste was, maar een goeie was wel zoek komo meer. En uh, George Clooney heeft daar toch een optrekje. Dus we wouden daar eens gaan bellen. Maar er was toen een, uh, een, een uh, samenscholingsverbod. Je mocht daar niet met meer, meer dan drie en ons ploegje was vier. Oké. Okay. Um, dus wij zijn daar uh, vakkundig weggejaagd. Maar dan zijn we zo aan de achterkant op de pier gaan kijken. En dan hebben we eigenlijk alles gedaan. We zijn gaan golven met zijn oude golflerares van 86. Oh. We hebben met ons gat op zo'n Riva-bootje gezeten waar hij het meer mee aftoert. Dus ik ben heel dicht bij George geweest. Maar ik heb hem toch niet gezien. Helaas. Maar wacht, samenscholingsverbod omdat George Clooney daar woont? Ja, dat... Uh ...heet uh, je toegeregeld met uh, plaatselijke politie... ...want je werd te veel lastig gevallen. gast... Oh, no, no, no.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 Dus op dit moment is je jongste zoon aan het dansen op Cake by the Ocean van BNCE. Ja, Hoogst waarschijnlijk in zijn blootje zijn papa wakker maken. Dat over drugs, hè? Je ik weet het, het, je weet, het, weet het, maar dat weet hij nog niet. Ik ga op reis en ik neem mee... Het wordt even heel belangrijk. Er zijn zeer veel mensen die al met het gezin op reis willen. We zorgen daarvoor, om tien over acht hoor je opnieuw nog één voorwerp. En dat moet dan in de koffer. En dan kun je misschien in de grote finale raken. Nu live vrijdag in Brussels Airport. We zijn er bijna. Bon, en dan die foto nemen van die koffer en delen in de app van Radio 2. Het komen mooie binnen, hè? Ja, er komen hele mooie binnen. En er zijn mensen die het al volledig gevuld hebben. Goed, gebeurt allemaal straks. Uh, morgen is Kim van Onsen terug. Dus we gaan nog één keer reisdilemmas voorleggen aan onze gast, Kat Luiten. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja, het is leuk om even zelf mee te spelen. Wat zou jij kiezen? Uh, er zijn drie reisdilemmas. Aha. Uh -huh. uh, de eerste... Die, spannend, hè? Ja, ja. ja. Reisdilemma één is TripAdvisor of een echte reisgids? Oh. Ah, heel gemakkelijk, een echte reisgids. Ja? Maar dat maakt wel. <laughs> ik ben zo een volledigheidsreizer. Ik wil alles gelezen hebben. En meestal is dat niet voor de reis. Dus ik pak kilo's aan reisgidsen mee. <laughs> Terwijl dat je dat nu allemaal eigenlijk in je telefoon. Ah ja, gewoon online kunt u. Ik heb dat graag vast. En ik wil daar dan ook in kunnen kribbelen. En ik er geweest ben, een opmerking erbij. Maar je dus hebt ook Ja, ja. En een trotter. En dan eventueel nog een kapitoe over de fotootjes. Oké, okay, ja, je bent echt wel kenner. Zo. Ik... Ja. ja, maar dat is natuurlijk... Met Vlaanderen vakantieland moesten we een beetje hè, Juist, uh, ja. research doen. En zo, er zijn zo gidsen die, die toffe weetjes hebben. In Den Trotter stond er ooit in that valley, warmste punt op aard, of in de States... Moet je een eiken bakken op je motorkaap Of kunt je een eiken bakken? Ik denk, we gaan dat testen. Ha, dus ik ben een doos eieren gaan halen, eiken gebakken en dat droopt daar gewoon af. Dat oh, niet. smeerlappen. Maar drie weken later, toen ik die huurwagen terug binnenbracht, was wel die smurrie daarin gebrand. Oh, dat is dus ik ben wel Wel wat geld kwijt Ja Trotter, dus een goede tip. Oké, okay, de volgende. Eten meenemen op reis of eten kopen op vakantie? eten kopen op vakantie. Ja, we gaan maar wel voor de lokale keuken, toch? Ja, maar er zijn mensen die dus effectief ook gewoon aardappelen en, en andere dingen meesleuren op reis, als op camping gaan bijvoorbeeld. Maar dan moeten eigenlijk niet op vakantie. Dan kunnen we beter thuis blijven. Kende Rita van Eigen nog? Van maar, op de Rita... toe? Zal oh, met Emilie Goelen. Ja, ja, ja, ja, ja Rita van Eigen. Al ja, ja, die van testen Eijen. ook altijd hotelzet en zo. En haar idee was, en ik snap haar wel, ze: ik ga niet op reis. Ik zeg, "Ja, nee, waarom niet? Nee, want als je op reis gaat, je moet je wel verbeteren tegenover thuis. En als dat niet kan, dan moet je niet gaan. Dus... <laughs> Vandaar dat, dat Emile altijd... <laughs> ja, ja, altijd de kluizen ging gaan checken. We weten hoe dat, dat is afgelopen wel. is. Oké, okay, um, laatste dilemma is... Reizen met kinderen of reizen zonder kinderen? Hard, hè. Je moet kiezen. Moeilijk. Voor altijd. Okay. Voor altijd. Oh, voor, altijd. <laughs> voor altijd zonder kind. <laughs> oh. Alleen. Nee, het is omdat ik net een heel tof tripje vier dagen alleen met mijn lief gedaan heb. En dan beseft je ja. nog eens zo, oh ja, je hebt tijd voor elkaar. Je kunt ze doorpraten, je kunt uitslapen. Maar niks zo mooi als je kind verwonderd zien kijken en handjes schudden met vreemde oh. cultuur. Dat is uh, mooi. Kijk, de reisdilemma's, we zijn weer wat bijzer geworden. Vooral dat jij een volledige bibliotheek hebt aan ja. reisgidsen. Heel speciaal. Achterhaald. Ken je deze nieuwe zomerhit al? Uh, Ik denk het niet. Ja, het is Bart Kajal. Goed luisteren naar de tekst, het is Ik fantastisch. Voel me rijker dan een koning, blijer dan een zondagskind. Alsof elke dag opnieuw de zomervakantie begint.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 Tussen teder en zoet is het Uh, hey Nee. En wat denk je? Muziek nog altijd goed? Ik vind de muziek nog altijd goed. En ja. eigenlijk goed gevonden, wat denk jij. En geschreven door de grote Jan Leijers, alstublieft het Ga ja. daar maar eens aan staan. Ja. Madonna, ook altijd goed. Goedemorgen.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 18 uur VRT Nieuws Charlotte Kroon. Goedemorgen. In Ganshoren heeft het zwaar gebrand in een groot appartementsgebouw. Wie werkloos is wordt minder uitgenodigd op sollicitaties dan wie al een job heeft en werk zoekt. En het is offerfeest vandaag. In Ganshoren in Brussel heeft het gisteravond zwaar gebrand in een appartementsgebouw van 14 verdiepingen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Zo'n 100 bewoners werden geëvacueerd. Deze 80-jarige bewoner werd door de brandweer van de negende verdieping gehaald. Ik heb de deur dichtgezongen, ik heb mijn terras zelfs gezonden, ik heb de vensters zelfs gezonden, Dan nam ik mijn woorden van mijn mond en mijn neig op de terras. En dan zijn ze komen kloppen op de deur. En dan de pompier die helemaal nog beneden, omdat ik zo'n trap. Je moet je best doen en dan zijn vrouw niet verliezen moet daar kopje bij hebben, hè? Het vuur zou ontstaan zijn aan de trappen aan de buitenkant van het appartementsgebouw. Wie nog geen job heeft wordt opvallend minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan wie al ergens werkt. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 3000 Belgen door personeelsdienstenbedrijf Asserta. Vier op de tien werkzoekenden worden vaak niet uitgenodigd voor een gesprek. Bij wie wel al een job heeft is dat maar één op de tien. En werkzoekenden krijgen ook veel minder uitleg na een sollicitatiegesprek.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 Volgens de milieuorganisaties Bos Plus en Greenpeace wordt in Vlaanderen nog altijd te veel bos gekapt. 240 hectare per jaar of bijna één voetbalveld per dag.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 Vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest op het traditionele familiefeest van drie dagen. Slachten gezin vaak een lam of schaap ritueel of ze laten het slachten. De evenementenhal Paleis 12 in Brussel is vanmorgen open en duizenden gelovigen verzamelen daar nu. Peter de Kroebelen ging kijken. Goed 5000 moslims in een vol Paleis 12. Zelfs honderden gelovigen die buiten aan de poorten moeten wachten en niet meer binnen geraken. En ook in de inkomhal naast de zaal wordt gebeurt beden trouwens. Drie Brusselse moskeeën zijn hier verzameld. Er zijn vrouwen, jonge en oudere kinderen en vooral mannen en dat onder begeleiding van stewards zijn ze de zaal binnengeleid. Een van hen is Zakaria Andi. Het is bijna geen plaats meer. Dus het is heel veel vol. Alle moslims zijn welkom. Prachtig en een uh, heel mooie sfeer. Het is een heel grote fest. Hè. Dus, uh, ik als moslim ik wacht hier uh, deze dag al maanden. Na het gebed gaan we naar de familie en dan uh, beginnen we te ontbijten met hun. Uh, dan is dat vlees eten, uh, uh, shoah, dus uh, vlees. Ja, en uh, barbecue. En, uh, en bij familie te gaan bezoeken. En straks begint dus voor alle moslimfamilies in Brussel en elders in het land het grote feest, waarbij het offer van Abraham wordt herdacht. En gisteravond en afgelopen nacht is het erg onrustig geweest in verschillende buitenwijken van Parijs. De aanleiding is een schietpartij van gisteren. De politie schoot een 17-jarige jongen dood nadat hij zou geweigerd hebben om te stoppen met de auto voor een controle. Parijse inwoners kwamen op straat en er waren gevechten met de politie. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Mechelen heeft haar zomerplan voorgesteld rond geweld en intimidatie op zomerfestival's. En bij politiezone Bodukap wordt puppy Gust opgeleid tot patrouillehond. Die zal meegaan naar manifestaties en voetbalwedstrijden. Veel bewolking met kans op een spatje regen en maximaal rond 24 graden. Morgen is bewolkt en krijgen we regen en buien die soms intens kunnen worden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.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 wel wat problemen op de weg van morgen Mona van het verkeer. Inderdaad. Vooral erg moeizaam richting Antwerpen met een file van 50 minuten vanaf Massenhoven. Verder de gebruikelijke 10 minuten op de E34 vanaf Oelegem tot in te ook tussen Aartselaar en Wilrijk en vanaf Haasdonk. Op de Antwerpsring naar Gent verdraag je nu ook drie kwartieren tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel valt het beter mee met een kwartier vanaf Peuty en vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel schuif je eerst 10 minuten aan van Itteren tot Halle. Verder op hetzelfde ...van Groot bijgaarden tot Grimbergen... ...en langzaam rijden ook op de buitenring... ...van Wezenbeek tot Saventem... ...en wel nog altijd grote hinder in Wallonië... ...want daar verlies je anderhalf uur... ...op de E40 van Aken naar Luik... ...bij Herstal is dat, want daar staat een defect voertuig. Je hebt het klaar, Katluiten, je voorwerp, het laatste voorwerp. Ja, ik heb het klaar. Waarom steek je handen achter je rug? Wat ben je daar aan het doen? Ah nee, ik was mijn rug een beetje aan het ondersteunen. Oh, oh, oh, oh. oh, zitten we daar al? Oh. Nee, ik was eigenlijk juist aan het lezen. Gunter Docks heeft een goede tip. Hij zegt, uh, dat eikenbakken, een zwarte motorkap wordt 80 graden. Een lichtere zon en haalt slechts 60 graden. En dat was, het was een witte noto. Vandaar. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. hey. Het zijn zo Kat luidt bij ons en ze maakt zich klaar om het laatste voorwerp in onze koffer te leggen. Ja. Intussen zijn er al mensen die massaal koffers delen met een foto in de app van Radio 2. Maar straks barst de hel helemaal los. Dus Goedemorgen. Ja.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 There's got to be a night to keep you calm, hang around House. De muziek is goed op Radio 2, tuurlijk wel. En wat zei je daarnet, Kat Luiten? Letterlijk? Uh, uh, zeg ik letterlijk? Abba, van ik uw radio, uh... ah, ja, ja, Ik ga s morgens mijn radio vroeger opzetten en ik ga Radio 2 opzetten. Hey, hey. Als, als je aan het luisteren bent, je hebt gelijk, tuurlijk wel. Ja, dus het is vandaag mogelijk. 28 juni. Ik werd ook vrolijk van die man in het nieuws, daarnet in Ganshoren. Echt? Ja. Prachtige kerel. Ah, ja, Hij is gered. Maar hoe heet hij? En, uh, heet we dat? Hoe hij heet? Nee, nee, ik weet het niet. Een man van 80 gered. <laughs> en ja, uit dat brandende appartementsgebouw. Een uh, appartementsgebouw van 14 verdiepingen. De man 80 op de negende verdieping heeft een vochtige handdoek voor zijn mond gehouden. Is gaan plat liggen op zijn terras. Amai. ze hebben hem kunnen redden. Alles is slim geweest. Ja, ja, ja, heel slim. En een verhaal van hoop en iets om in de gaten te houden: ja. Van altijd aan denken. Ja. Vandaag, ja, grijs weer vooral. Hè. Een beetje zon misschien en ook wel wat regen. Katluiten bij ons staat de popel de koffer Volledig te vullen. Pardon? Ah, ja. Ik ga op reis en ik neem mee. Oh. Tot 10 uur is je absolute kans om die droomreis te winnen. Vorige week woensdag is Jeroen Meus begonnen met de koffer. Dat was het eerste voorwerp. Dan heeft hij er van alles laten insteken door Gert Vroelst, Ingeborg, Sven De Leijer. En nu stopt Kat Luijten het laatste voorwerp in die koffer. En dan is dat nu. Ik ga en ik neem mee. Zometeen deel je een foto van jouw koffer met de juiste voorwerpen in de app van de Radio 2. En doe dat voor deze voormiddag 10 uur. Weet je niet meer wat er in de koffer zat? Kijk nu even in de app, want de koffer staat er al. Of op onze Instagram, vrt 1 We speelden de laatste keer het spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Kat, je hebt het laatste vooruit mee. Ja, heel belangrijk. Dit is jouw moment om in die live finale te raken van nu vrijdag in Brussels Airport. Wat stop je als laatste in de koffer, Kat? Ik mag het zeggen? Ja, je mag het ja. zeggen. Ik vertrok vanmorgen naar hier en het was aan het ruppelen. En ik denk, ja, shit... Dat wilde niet meemaken dat je daar nat wordt? Ja. Zit dus dus je dus... er? Regenkledij. Regenkledij. Dat is het laatste voorwerp in de koffer. Dat mag iets dat mag van alles zijn. KW, regenbroek, ja. als het maar regenkledij is. Een En we kunnen het zien op de foto. Ziezo, de koffer die is vol. Ook die van jou. Neem nu een foto. Je hebt tot tien uur straks. Deel hem in de app van Radio 2. Doe het. Op die manier kan je een enorm goede reis winnen. Het is veel geld, hè? Ja. En fijne is, als je regenkleding erbij hebt, dan regent het meestal niet. Ah, Ja. dat is leuk. Nu dat je het zegt, dat is een catch. eigenlijk. Regenkleding nog snel erin. En dan die foto. Het mag vanaf nu. Volg nu, goeiemorgenmorgen op Instagram. Ah, goeiemorgen, morgen. En ga ook op reis. Radio 2. En we nemen je mee naar Suriname, man. Ja.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 Ja la-la-la, komaan. Dus ik nu ah nee, de la is gedaan met de la. maar beginnen met <laughs> van de la, la, la, la. Van de la la, la ging zijn, maar het is goed, hè. Het is goed, hè. Mooi, hè. Een cupje goed. gedaan? ga op reis en ik neem mee. Zie je al die foto's binnenkomen? Veel, als? ja, ja. Maar de mensen zijn er wel mee bezig. Ja, ja. Een Snap het? koffer vol met uh, de juiste voorwerpen. Goed gedaan, maar het kan nog tot tien uur. Je hebt nog ongeveer twee uur. Zeer veel succes. Deel die foto in de app van Radio 2. Mijn gedacht. Mijn gedacht is dat Kat Luijten dringend nog eens met een uh, tv-programma mag komen. Oh, dat is, ja, is dat ah, echt wel. Ja. Als je mag dromen, wat wil je absoluut nog eens doen? Um, goh, een panelshow wil ik nog wel eens doen. Ja. ja? leuke ja? panelshow. Ja, leuke panelshow. Ja, we hebben straks nog even over door, ja. Maar je hebt ook een gedacht. Lieve mensen, luister goed, want je wil meespreken over het gedacht van Kat. Wat is dat? Ah, wel, ik zou eigenlijk willen pleiten voor het feit dat je toch maar gewoon met je vork alleen zou mogen eten. Oh. Ik weet het, het is niet volgens de regels, niet volgens de etiketten. Ik voed mijn kinderen ook op met mooi met mes en vork eten. Maar eigenlijk vind ik zelf het leukst gewoon met een vork. Ik ben juist vier dagen in Italië geweest. En daar pakt jij een vork en doe je alles. Je draait daar rond je vork. Dat is waar. And that's it. Ik ben ooit op een Rome-reis geweest met school en daar heeft een Italiaan mij geleerd van sedine Lepel. Nee hè? Niet man, dat is nee, gewoon he? tegen de kant van je bord draaien. En ja. dat zo opdraaien die ja. pasta. Ik vind het zo relax, ik vind het zo warm, maar het wordt gezien als boertig. En, en, dus ik weet ook niet goed wat ik moet doen. Ze moeten uw kinderen... Ja. Maar wat doe je met uh, ja, stukken vlees en dat soort dingen? Dat is moeilijk, want dat wil zeggen dat je eerst gaat moeten snijden oh. en dat je dan gaan beginnen... Ja, precies. Ja, dat en pakken. Soort, ja. Het is niet zo proper, ik geef het toe. Maar het blijft wel gezelliger. We gooien het even in de groep. Uh, hoe eet jij? Alleen met vork of doe je het nog op een andere manier? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld alleen met een lepel eten of zo. Ah ja, dan weet ik nog of ik da daar al klaar voor ben. Nee, maar ja. Nu in de app van Radio 2. Deel gerust. Wat? Er zit een rood beest in de serre? Nee, het is groot feest bij La Perre. Ze bestaan 75 jaar. En dat beest heeft veel haar. Maar nee, La Perre wordt 75. Maar zo'n beest zeg.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 Daarbij, Rock Set Joyride. Goedemorgen, morgen. 22 over 8. Ja, er zijn heel veel mensen die een mening hebben over jouw Kat Katluiten. En dat was? <hij> ja, dat gaat mijn vork alleen heel rap met een bolle rug zitten. Dat is niet goed, natuurlijk. Als je alleen met een vork eet, ja. Ah, bom, dat kun je oefenen, hè? Vork, rugrecht. Annie Zoete zegt: Ja, ik vind het leuker met zijn vork, het gaat vlotter. Ja, dat wel natuurlijk. Jens zegt cultuur is ook belangrijk. De manieren mogen niet vergeten worden. Tegenwoordig is gewoon algemene beleefdheid het gebrek. Dus enkel enkele kan. Ah ja. Als ja, het ik zie het niet heen. helemaal, als het maar beleefd is waarschijnlijk. Ja. ja, het is dat. Um, De Amerikanen, ja. Die snijden, Wat? Amerikanen? Ja, die snijden... Hey, Yvonne zegt dat, Yvonne Temmerman. Die snijden altijd alles eerst. Hè. Dan leggen ze hun uh, linkerhand op hun schoot en eten ze verder met hun vork. Ik vind dat boertig. Wat? Ik denk dat het die linkerhand inderdaad is. Yvonne heeft wel gelijk. Nog nooit gehoord. Ja, die, die, ja, die hangen echt. Hè? Ah ja, zo. Ik probeer het even na te doen. Ja. Het, klinkt al, het voelt als een soort Zumba-dans, dit. <lacht> Heel vreemd. Anneke Smeets uit Dendermonde, Goedemorgen. Hallo, goedemorgen allemaal Goedemorgen. Vertel eens, wat doe jij met of zonder vork? Wel, ik kan geen frietjes eten met een vork Frietjes zijn altijd met mijn vingertjes Maar ah, ja. ik doe dat niet borstig. Ik doe dat niet boerstig, ik doe dat wel uh, gedist en... Ah, voilà Ik wil je... met u eens frietjes eten Heb je dan een vingerlikker? Ja, ik... Anneke, ben je een vingerlikker? Nou, een vingerlikker niet echt Maar wel met frietjes met vingers eten nee. Dat ja. wel Ah ja ah, Maar het wel... maakt heerlijker. heerlijke Ja, maar alles wat aan uw vingers blijft hangen Dat gaat het toch niet Weg doen. Niet nee, nee, nee. Dat is met de serviet. Nee, ja, nee, dat is dus toch een beetje een vinger Ik dacht het. Dat... Ja, zo een uurtje later even zeggen. Zo... Ah, oh, dat waren lekkere frietjes, dat gevoel. Zo. Anneke, dank je wel voor je moedige getuigenis. Maar met frietjes, ik vind dat wel zo een vork. En dan werkelijk dat er in rammen veel oh, saus. En jullie mond vol Ja. Da. <laughs> dan in Turnout, steppengras. Dan kun je echt heel je vork vol prikken. Steppengras, oh, dat is veel te lang geleden. Ja, ja goed idee, zeg. Um, ja, Robert, uit Aardslaar, die zegt: ik heb al veel gezien. Mensen krijgen dan bestek, bord, glazen, fles, wijn. En het eerst dat ze gebruiken, is een gsm. Ja, heeft hij een punt. Ja, ja. ja. Um, wij, wij hanteren ook wel het systeem van gsm's bij elkaar en degene die er eerst aankomt, betaalt een drank. Dat deden we ooit met cameraploegen, een ah, reportage. Okay, joh, en anders zat iedereen s'avonds de hele tijd, ik snap dat wel, thuisfront een beetje opzoeken, maar dat is niet ja. gezellig. Dus de afspraak was op een hoop. En wie dat er het eerst uh, overstag gaat, betaalt een drank. Een, Niemand ging nog overstag. Wat een prachtig idee. En als jullie dan uh, samen met het gezin gaan eten, hoe doe je dat dan met de gsm's? Um, <lacht> boos kijken, gewoon eens boos kijken. Ah, gewoon boos kijken, zo. ja. Okay. Maar ik vind het ook wel een merk, hè. Dat iedereen op zijn gsm zit, op die gezamenlijke momentjes. Probleem, hè. Ja. ja. Zeg maar, je hebt ook meegedaan om het maar in de culinaire sfeer te houden aan Masterchef. Uh -huh. Dat wordt dit najaar uitgezonden? Ja. op Play 4, denk ik. Ja, in of september. Uh, met de jury die we kennen van... Uh... <laughs> die we gaan leren kennen. Maar wie zat dat vroeger in de jury? Ik ben nu aan het denken. Is ja, dat nog? Was dat niet Peter Goosjes en zo? Maar Peter Goosjes gaat dat niet meer doen. Peter Goossens. I know not. Ik weet het niet. Kriekrak. Sleutel in de zak? Sleutel in de zak. Ja, en je hebt gewonnen, dat is wel mooi. Kriekrak. Ga me niet zeggen, natuurlijk. Zou te gemakkelijk zijn. Je mag eens komen eten, Peter. Ah, dat is uh, genoteerd in mijn boek. Hopla. Ik vind het tijd, ik vind het tijd. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you. Next me.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 They will bring back yourself to me Some say De zei van Nia, nog even over jou gedacht. Met een vork eten, dat moet kunnen, sowieso. Uh, enkele Europeanen eten deftig, behalve Britten. Gaan maar eens op een all-in vakantie, zegt Gunter. Ah ja, ja. Wat ik verschrikkelijk vind bij all-in vakanties, is dan, en dat is zonder nationaliteiten te noemen, dat sommige nationaliteiten. <lacht> ik weet um, toch welke je bedoelt. <lacht> ja, naast Dus dat ze hun bord volleggen <lacht> en dan naar de tafel gaan. Ja. En dan eigenlijk blijft dat bord halfvol ja. afloop staan. En dat is zo sneu. Is dat door dat, dat communistisch verleden of wat is dat? Ja, hebben, hebben, hebben, want we weten maar nooit wat er nog gaat gebeuren. Ja. Maar bon, daar moeten ze, ook daar moeten ze in opgevoed worden. Dat ja. Maar kijk, intussen stromen de koffers binnen met de juiste items erin. Uh, check nog even goed op onze Instagram wat er allemaal in moet. En waag je kans, het kan nog anderhalf uur. En misschien raak je in die grote finale van vrijdag. Zometeen hoor je alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Op het traditionele familiefeest van drie dagen slachten ze vaak een lam- of schaapritueel. En onder meer de evenementenhal Paleis 12 in Brussel is vanmorgen open voor het gebed voor 5000 gelovigen. En door de bosbranden die nu al weken woeden in Canada is er zoveel rook in de lucht dat die nu ook Europa en ons land bereikt. De rook wordt meegevoerd door een krachtige westenwind, maar zal geen impact hebben op onze luchtkwaliteit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. nieuws uit Antwerpen met Els Brands. Het treinverkeer tussen Brussel, Mechelen en Antwerpen ondervindt deze ochtend hinder. Dat komt door rookontwikkeling op een defecte goederentrein die stilstaat tussen Duffel en Sint-Kathelijnen-Waver. Sommige treinen van Brussel naar Antwerpen zijn mogelijk afgeschaft of vertraagd. De stad Mechelen heeft een plan voorgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen deze zomer op een veilige manier naar de festivals kan gaan. In dat plan wil de stad intimidatie en grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Dat zal onder meer gebeuren met zogenoemde partycheckers die morgen al actief zijn op Park Pop Pride in de Kruidtuin, zegt Abdraman Lapsier schepen voor preventie. Dat zijn eigenlijk uw jongeren die dat wij heel zichtbaar inschakelen tijdens onze event en die zijn ja, heel aanspreekbaar. Die hebben en een opleiding genoten rond rond weerbaarheid en zelfredzaamheid en uh, die staan natuurlijk ook in contact met uh, met politie en met, uh, met onze andere hulpdiensten.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 hulpverlening echt bewust zo wordt gedaan. En soms gebeurt dat wel omdat de patiënt veel vragen heeft. Dat er onvoldoende tijd is om ook nog stil te staan bij ja, hoe dat dan de naaste de situatie beleeft. Maar ik denk ook dat het een, een samenhangsel is met dan de naaste die zich ook soms wel op de achtergrond niet altijd weet of dat de arts er open voor staat als naaste en bij de politiezone Bodukap hebben ze er een nieuw teamlid bij, een puppy van enkele maanden oud. Gust zal hopelijk opgeleid kunnen worden tot patrouillehond, zoals zijn papa, een Hollandse herder. Pas over anderhalf jaar kan Gust een examen afleggen om te zien of hij geschikt is. Zo moet hij moedig zijn om mee te kunnen gaan naar manifestaties en voetbalwedstrijden. En hij moet vooral in alle omstandigheden kalm blijven, zegt hondenbegeleidster en baasje Sophie Mertens. Dat is natuurlijk een van de vrijste en daarom hebben wij ze ook van zo jong in huis. Geluid, knallen, vuurwerk. En dat ze daar eigenlijk ook niet van wakker liggen en dat ze daar een gewoonte van maken. Eigenlijk is het nu op deze moment, aangezien het nog een pup is, de bedoeling dat hij overal mee naartoe gaat. En dat hij ja, naar de markt, naar de kermis. Dat hij alles een beetje ervaart als, uh, als zijnde normaal.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 Als je dan nu toch bent op die app van VRT Nieuws, dan kan je ook eens kijken wat Margot van de regio allemaal meemaakt. En kun je het verschil, of nee, nee, het verband ontdekken tussen een brood, een stokbrood en een fiets. En dan nu. Ja, niet met de fiets, met de auto. Problemen dan maar, Mona. Ja, richting Antwerpen schuif je nog een half uur aan vanaf Massenhoven. Verder de gebruikelijke 10 minuten vanaf Oelichem tot in Ransten, ook vanaf Haastonk en vanaf sint job op de E19. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je een 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel ook tien minuten. Vanaf Peutie en vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier langzamer rijden van Strombeek tot Grimbergen. Hetzelfde op de buitenring van Wezenbeek tot Saventem. En in Wallonië verlies je wel nog altijd dat anderhalf uur op de E40 van Aken naar Luik bij Herstal. Want daar staat een defect voertuig. Goedemorgen, zometeen. Uh, opnieuw goede muziek. California Girls van uh, Katy Perry en Snoop Dogg. Helemaal goed. Zie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 The grass is really green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 My lady, my lady, look at here, baby, I'm all up on you, cause you represent California. Op reis gaan. Op reis gaan met Katy Perry en Snoop Dogg. Dat is lachen denk ik. Dat is Kat. lachen. Oh, mij heet het deel alleen maar voor ik. Neem mee. Ja. Kat ja nog even hè, Kat katluizen. Daarnet ging het over het feit dat sommige nationaliteiten uh, bij een all-in buffet een bord volledig vullen en dan ook gewoon laten staan. Ivan uit Kasteleer laat nog weten. Goedemorgen morgen. Die nationaliteiten die storen zich mateloos aan het feit dat wij ons zes keer per maaltijd heen en weer bewegen naar het buffet. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Dat is irritant. Zeker met je eigen gezelschap, want eigenlijk zitten we nooit samen. Ja. Maar het gaat er vooral over dat die borden vol liggen en blijven vol liggen. En vertrekken ze en dan ligt een helft er nog op. Beetje gek, ja, kom je net te weten dat Charlotte heeft Russisch, Russische roots. Ja. De nationaliteiten precies? die je niet ook vermelden, hè. Ja, ja. Dus, ja, ja, kan ja. ja. Dus, maar daar ging het toch niet over? Ging nee, niet nee totaal niet. Maar, ja, vertel eens. Uh, uh, mijn grootmoeder je? was Russische en heeft mijn grootvader, een Belg, leren kennen in een werkkamp in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zijn verliefd geworden en dan hebben ze elkaar opnieuw teruggevonden oh. in België. Wat een mooi verhaal. Oh. Ja, ja. Maar hoe, hoe zit dat met die borden, weet, uh, weet je dat? Nee, daar weet ik niks. Hè. Dat dan weer niet, maar het verhaal is wel goed. Ja, dat was ja. belangrijk. Op onze Instagram-pagina van Goedemorgenmorgen hebben we een onderzoekje gedaan, Kat. We vroegen van, ga je liever op reis met een uh, ervaren reisgids of uh, liever niet? 93% zegt ja en 7% niet, dus uh, dat is goed, hè? Oh, ja. Ik ga op reis en ik neem mee. Boekje bedoelde? hè? Geen een uh, dat is de goede reis. vrouw dat nu een boekje was of een een fysieke man reis, vrouw ik denk beiden ah, in, in, toch, in okay. combinatie ja dat gevoel <laughs> maar goed belangrijk we hebben nu elkaar ja, iets meer dan twee uur en een half leren kennen uh -huh. zouden wij samen op reis kunnen denken ik denk het wel oh dat ging snel oh. <laughs> goed goed ziezo um, als mijn vrouw aan het luisteren is sorry schat mijn vrouw mag ook mee Ah ja, je mag ook mee. Of had ik moeten moeten zeggen? Oh. Nee, nee, nee. Die nee. mag absoluut mee. Die is tof op reis, hoor. Wel, ik... Pas op, die is altijd tof. Ja, ik ben nu echt kapot aan het maken. Maar ze uh, zit nu in Aronotto te draaien met haar ogen, maar... Ai, ai, ai, ai. Stop ermee, ja. Ik kan ook met je vrouw op reis, natuurlijk. Ja, maar dat kan, dat, ook dat kunnen we afspreken. Voilà. Dat kan allemaal in orde gebracht worden. Goed, um, er is iets aan de hand met koriander.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 Dat leidt hem. Radio 2 I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.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 12 voor 9. Ik ga op reis en ik neem mee. Goedemorgen, morgen. Een tsunami aan prachtige koffers vol mooie vullingen hebben we al binnengekregen, Kat. Het is indrukwekkend. Wat valt jou nu op aan die koffers die we binnenkrijgen, Kat? Dat die allemaal zo ordelijk zijn, zo proper. Ook, en allemaal een ander boek. Want een van de dingen ja. was een boek. Eh, onder andere Olivier van der Velde uit Ingelmünster. Je ziet nu zijn. Uh, ja, zijn reiskoffer liggen in de F-radio 2. Olivier, goedemorgen. Goedemorgen, Pieter en Kat. Goedemorgen. Vertel eens, welk boek heb jij meegenomen? Oh, een boek over loslaten. Oh, goed. Ja. ja, we, ja, zeggen ja dat we, we willen het allemaal, maar we kunnen het niet, Olivier. Klopt we, Eigenlijk ga ik eerlijk zijn. Ik persoonlijk kan gemakkelijk loslaan. Mijn echtennoot zit al een jaar of drie in depressie. Oh. Um, ja, samen werken we daar uiteraard aan. Huh? En, dus mijn echtennoot heeft uh, eigenlijk de koffer gemaakt. Yeah. Telkens had er een tip van, kijk, dat, dat... Um, en dat boek van loslaten moest er zeker in, om dan te zeggen van, kijk, dat is het ideaal moment vakantie voor mij persoonlijk ook loslaten. En voor mijn naartsnoot misschien boek lezen en leren loslaten. Ja. Dus en terugkomen, haar branden en haar woorden eigenlijk. Hè. Voilà. En dan, en dan koffer, samen in, in, in het bed misschien ook wel reflecteren over dat boek dan. Wat En dan samen in het bed nog even reflecteren over het boek, wat hij gelezen klopt, klopt. heeft en ja klopt klopt klopt Dus je uh, dag uitwisselen met het boek en ik. dachten dacht over ja, of hetgeen dat ik denk. Dus dat kan een perfecte match worden om los te laten en positief terecht te komen. Vlam, om maar te zeggen dat zo'n uh, kofferspel ook meteen verhalen oplevert. Olivier, dankjewel voor je mooie verhaal. En ja, ja het kan nog tot tien uur. Er zijn er veel die willen komen over vrijdag. Maar wie weet. Succes, hè? Succes aan iedereen. Ja, Dag. Jawel, loslaten. En nu jij zich. Ja, succes ook daarmee. Ja, absoluut en dat op zo'n uh, vreemde woensdag maar, want de Vlaamse overheid die willen dus bijna 40 miljoen investeren om een plek te maken waar dan toeristen kunnen komen kijken wat ons culinaire erfgoed is, want de Belg eet graag Charlotte. Het gaat niet alleen over frietjes bier, wafels, balletjes en tomatensaus maar ook koriander bijvoorbeeld uh, zou Vlaams cultureel erfgoed zijn um, ja, je denkt dan aan Azië Zuid-Amerika, maar eigenlijk stond het in de middeleeuwen al in onze Vlaamse tuinen Kijk, als je denkt van oh, maar ik wil het allemaal gaan zien, wat er nog in de middeleeuwen op je bord lag, kan je vanaf vandaag ontdekken in de Zwinstreek daarom even bellen met Jeroen van Varenbergen, Dat is een voetarcheoloog. Dus alles met het voedsel van vroeger. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen Peter. Ja, uniek trouwens. Hè. Er is maar één voetarcheoloog Kat in heel ja, ik had er België. Ik heb nooit van gehoord. En wat Kijk, bij deze Jeroen, kat, Kat Jeroen. Ja, Kennis maken. Goedemorgen, ja, Wat, Wat gaan jullie precies doen, Jeroen? Wel, uh, Westoer en de Universiteit van Gent hebben aan mij gevraagd als voetarcheoloog om um, de virtual reality kijkers die nu in de Zwinstreek al een tijdje te bezoeken zijn op een fietsroute om daar een smaakbeleving aan toe te voegen. Okay. En uh, We zijn met 23 ondernemers, slagers, bakkers, hippe cocktailshakers aan de slag gegaan om met die middeleeuwse smaken uh, nieuwe bereidingen te maken. Oké, okay, maar wacht, hippe cocktail shakers en middeleeuwen. Ah. Uh, verklaar. <laughs> Wel, ja, we wilden eigenlijk uh, de innovatie die daar toch wel wat in die regio leeft, van mensen die heel erg met producten bezig zijn, een beetje koppelen aan de innovatie die daar was 600 jaar geleden, uh -huh. uh, die we vinden op opgravingen. En we hebben die twee gekoppeld. Niet dat een cocktailshaker in de middeleeuwen al bestond, maar we vonden het gewoon te jammer om hen ook niet mee te nemen in een heel bevlogen, gepassioneerd verhaal met hoordevol smaak. Oké. Okay. En, en geef eens een voorbeeld wat, uh, wat, ze dan, ja, wat die mensen gaan maken. Wel, um, we zijn eerst in beertutten gedoken om daar ingrediënten te vinden. Dat klinkt misschien al een beetje vies. maar uh, wel. We hebben de, eigenlijk een voorraadkast gecreëerd die aan de mensen daar aangeboden zo is er een cocktail met appel en venkel. Een heel uh, geliefde combinatie die je in de pharmacy kan proeven in knokken. Uh -huh. uh, je hebt pralines met koriander. Ik hoorde het je daar net al, uh, al vernoemen. Uh, eigenlijk inderdaad, een, een kruidje dat hier bij ons gewoon groeide, dat inheems was in onze oergrootmoeders keuken. En dan heb je trouwens ook een ijzinsluis van de Herenhoeve... Met granaatappel en rozenwater. En dat is op zich ook wel een heel mooi verhaal. Kijk, wat je allemaal kan vinden in een beerput, zeg goed archeoloog Jeroen van, van Varenberg. Het is allemaal om die, die fietsroute tussen de, rond de verdwenen Zwinhavens nog rijker te maken daar in de Zwinstreek. Wat is, wat is jouw absolute gerecht dat eventueel ook op die culinaire plek zou moeten, Jeroen? Oh, um, dat is nu een moeilijke Noord-Peter. Nu vraag je mij om iets te kiezen uit uh, 5000 jaar geschiedenis. Eerst wat in jouw um, hoofd opkomt. Uh, dan denk ik toch wel dat die mosselen toch altijd boven blijven. Die mosselen, daar zijn ze wel. Ja. <laughs> altijd goed. Geniet ervan. Heel fijne ochtend nog. Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Dankjewel. Dag. Als je wil dansen, kat, het is het moment hè. Ik denk nog aan md punt. Ja, die... De combinatie van Beerput en Moslem is dan niet op een woensdag. Hè. Goedemorgen, sister slijtjes dit. En All American Girls. We'll give your all, but it's not enough, I'm vacant job at the top, don't let them tell you that right you're not, we're not asking to reverse, roll oh, so long, rehearse, give us an equal share. En die koffers met uh, materiaal, dat blijft maar binnenkomen. En zo meteen om negen uur, dan deze uh, inspecteursvender. Goedemorgen, inspecteur. Goedemorgen, ik hoop dat er nog plaats is voor de vragen. Want ik zoek vragen van luisteraars. Ja, dus dat al die weet foto's. Ik, niet. Uh, ik weet het ook niet uh, over winkels die naar je identiteitskaart vragen. S soms gebeurt dat, dat je die moet geven om garantie te kunnen krijgen. Of vindt het, vraagt dat nu ook aan mensen die dingen verkopen. Laat je identiteitskaart iets op, we willen daar een kopie van. Maar mag dat wel zomaar? Die vragen gaan wij proberen te beantwoorden. Zometeen om negen uur is dat Katluiten. Consumentenprogramma kan ook nog iets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 Vroeg of laat, koop ook jij zonnepanelen bij ons. Mag ik jouw identiteitskaart zien? Dan maak ik zo meteen een nieuwe de inspecteur. Nee, moet je niet doen, maar ik heb het wel over die vraag die je soms krijgt. Elke dag, dag voor twee.